Nee, het is niet omdat het een beetje raar weer is buiten, dat we niet gezellig gaan maken. Goedemorgen Shema. Het wordt supergezellig. Goedemorgen Peter. Daarnet was hier op en weer aan het, aan het lopen. Wat was er aan de hand? Ik moest mijn vlammetje nog gaan halen. Ja, vlammetje. Zo klein dat het goed verstopt was. <laughs> was het al bijna zes uur. Ik heb even een sprintje gedaan. Kijk, binnenkort de warmste week, dus maar we toch even mee met Radio 2. Drie over zes. Goedemorgen lieve mensen. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen morgen. Met radio 2 ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. We gaan het gezellig maken, maar je snapt het toch niet van die mensen die sporen overwandelen? Waarom toch? Ik vind het ook heel vreemd. Dat als, ik, ik snap ook niet hoe je dat kan doen, want ik heb het al vaak gedaan. Dus de slagbomen gaan naar beneden. Het ja. licht begint rood te worden. En ik word er automatisch bang van. Want ik ga gewoon blijven stilstaan. Ja, ik heb het ooit één keer gedaan. Huh? Ja, ja, dat straks even vertellen. Het is, het is geen goed verhaal, maar uh, ja, bom. Goedemorgen. Ja. Het is wel een goed verhaal, maar je moet geen voorbeeld eraan nemen dat. It's raining again. Goedemorgen, superfriend. Welkom. Training again, een beetje saxofoon op een dinsdag. We kunnen dat hebben natuurlijk. Super Tram. Ik las net dat Kim Kardashian haar plastische chirurgie aan het terugdraaien is. Het komt toch nog goed met de wereld, hè. Heel mooi. Acht over 6, call me maybe. Radio 2. Goedemorgen, morgen! Peter van der Veren. En dat een wereld heet Carly Ray Jepsen? Call me, maybe. Hey, hey. hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Elf over zes. Ja, als je naar buiten kijkt, regen, grijs, dat soort dingen. Ja, als je naar binnen kijkt, was er iemand met een uh, magneetprobleem. Ja, dit, dit wordt heel technisch. Maar we hebben dus van die vlammetjes van de warmste week. Ja. En dat moet je bevestigen met je kleren aan je kleren. Dus de bovenkant of de buitenkant is het vlammetje. En de binnenkant is met een magneet. Ja. Maar ja, je hebt met een probleem. Ik heb een te dikke trui aan. Dus ik heb al allerlei dingen geprobeerd en het gaat niet. En ik heb het nu eventjes in mijn haar gedaan om het te laten zien dat ik echt wel de warmste week steun. Ja, voor je geloofwaardigheid. Ja. Dit, niet dit dat gaat... bewegen, anders gaat het vallen. Dit is heel mooi. Ja. Check even de app van Radio 2. Of live op VRT1. Ze gaan echt zo blij zijn bij 14 nieuws als ze dit. Zien. <lacht> Goed bezig schema. Ja, Sinterklaasavond, zet je schoen vanavond. Er ligt er morgen misschien wel iets in. Of misschien is er Sint al geweest. En dat was de Lucien Tak uit Antwerpen. Lucien, goedemorgen. Goedemorgen Peter, goedemorgen. Goedemorgen schema. Ja, dat... Goedemorgen. Dat was weer in het nieuws dat, uh, dat er mensen zomaar door de slagbomen fietsen of rijden of op de sporen blijven hangen. Maar jij bent bang van treinen, leg eens uit. Ja, ik, ben gewoon, ik vind het een verschrikkelijk groot gevaarte. Ja. En dat heeft een enorme snelheid. En ik begrijp dus echt niet dat je, slagboom, dat je daar nog gaat doorrijden. Ik, ik zou dat echt niet, ook als ik een trein neem in een station. Ik, zal, ik ben niet panisch bang of zo, maar ik ga mij gewoon zoveel mogelijk tegen de muur zet het, of tegen de station, als het tot de trein voorbij is, omdat je nooit weet wat er gebeurt. Uh, alleen ja, er zijn tegenwoordig... Alleen je hoort al veel dat mensen op sporen vallen en zo. Ja, ja. ik vind... Allee, ik heb, ben die pa niet panisch bang, maar ik ben ja. er gewoon bang van. Ik snap dit niet. En Goh. de laatste week heb je... Allee, het is al vier, vijf keren gehoord. Ja, het, ja, dagelijk, het is veel. Dat, ja. Ja, ja. We gaan er ja, straks nog is. even over door, Lucien. Maar um, ik, met ja? al die angst... Ik hoop dat het alleen bij treinen is. Voor de rest niet, hè? Ja, ja. Nee, nee, nee, voor oh, de rest ja. niet. Abs <laughs> absoluut niet. Nee, ik ben niet panisch bang van alles, Maar nee, nee. Ja, ik vind, dit, ik vind dat zo verschrikkelijk groot gevaar. Als je daar iets mee voor hebt, dat is gewoon ja. altijd alleen het einde. Ben je, ja, bang? Echt... Ja, ben je bang van mij, Lucien? Nee, Peter, ja. ik heb jou ja. trouwens ooit, ik heb bij jou al gewerkt, testens op de in de E3-prijs in Haarelbeek. Is waar? En je bent een geweldige al. mens. Ja, al, ja. Een geweldige mens. <laughs> absoluut niet. Absoluut Deze niet. dag is nu al goed begonnen. Dank je wel, Lucien. Geniet van de dag. Oh, ja. ja, jullie ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Something's got a heart of me lately. Though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. in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 Intussen, je vraagt je toch één ding af bij Teddy Swims? Dat is toch één vraag die je wil stellen? Welke vraag? Geen idee? Nee. Denk er eens over na. Hallo, oh, goedemorgen. Goedemorgen. Welke vraag zou je stellen aan Teddy Swims? Ja. Eh, ik, ik, waarom dat ze aan het werken zijn op de E40? In Everberg, dat zou ik vragen. Want okay, ze zijn aan het werken op de E40. Van Leuven naar Brussel, in Everberg dus. De rechte is daar dicht. Hopelijk gaat het niet lang duren. Er staat wel al een kwartier file vanaf Bertem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook al een kwartier aanschuiven. Richting de Kennedy-tunnel. Geen idee wat je zou vragen aan Teddy Swims? Of het zijn echte naam is? Mm. Can you swim? Toch? <lacht> Zo'n ochtend dus. Ja. Vrijdag is er strafnieuws over dit hier. Ga je voor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 Als je voor de slagbomen staat en je hebt het gevoel van oh, ik wil er gewoon door, niet doen niet doen. Daarnet uh, Schema in het nieuws over hoe het treinverkeer gisteren twee uur heeft stilgelegen, omdat iemand het nodig vond om de gesloten slagbomen van een overweg uh, toch door te steken. Het is niet de eerste, week, uh, eerste keer deze week, uh, Schema, vertel eens. Ja, gisteren reed een auto zich klem op de spooroverweg in Heulen, in West-Vlaanderen. De bestuurder probeerde te lommen tussen de gesloten slagbomen. Allee. De treinmachinist kon deze keer gelukkig op tijd remmen en botste dus niet tegen de auto, maar zaterdag overleed nog een fietser in Zeelen, in Oost-Vlaanderen toen die de sporen overstak terwijl de slagboom gesloten was. Vorige week gebeurde ook hetzelfde in Lokeren in Oost-Vlaanderen toen overleed een vrouw van 68. Het is waanzin. Hè? Als je nu even naar VRT Nieuws gaat of gewoon hier bij ons in de app of live op VRT1 er is dus een filmpje van iemand in Mortsel die de gesloten spoorweg oversteekt terwijl er net iemand een interview geeft van de spoorwegen om te vertellen hoe gevaarlijk het spoorlopen is. Luister en kijk even mee. De journalist zegt het ook. We kennen het verkeer, maar misschien kennen we het spoorverkeer niet genoeg. De gevaren van, van spoorverkeer. Onderschatten we dat? Klik, klik. ondertussen rijdt ook opnieuw iemand door het beeld. Tidde. Door de slagboom. Het ja, is onwaarschijnlijk. We is tussen de vijfde vaststelling, nu samen met jullie. Ik hoop dat dat op beeld staat. Maar dat is, ja, is hallucinatie. Het is onwaarschijnlijk toch, man. Echt onwaarschijnlijk. Ze denken echt niet na. Ja, vorig jaar waren er 649 gevallen van spoorlopen. En waarschijnlijk nog veel meer waarvan ze het gewoon niet weten. En daarbij stierven zes mensen. Het kost je wel iets hè, als je het doet. Er zijn hoge boetes voor, je kan er 300 euro boete voor krijgen. En ze proberen ook andere dingen te doen om mensen af te schrikken. Er worden bijvoorbeeld struikelmatten gelegd op verschillende plaatsen. En dat is zo een mat met harde, kegels, waardoor je eigenlijk onmogelijk daarover kan lopen. Um, in kortrijk staat ook een intelligente afsluiting, een soort hek. En als je dat dan aanraakt, dan zoomen er meteen bewakingscamera's op je in en dan word je dan achteraf gepakt. Allee. Uh, dan moet je dan natuurlijk die boete betalen. Er was een luisteraar die had een top idee, daar gaan we straks even mee bellen morgen. Maar toch nog even uh, van, van de miserie naar, naar feest, kerstmarkt. Het is zo leuk. Het is zo leuk. leuk. En er is nieuws over. Die zijn heel populair. Het staat in de belang van Limburg. Zowel de kerstmarkten in het binnenland als in het buitenland zijn populair. In Hasselt is Winterland gestart. In Brussel is ook Winterpret gestart. Maar blijkbaar zijn vooral de kerstmarkten in Duitsland... Super leuk, want heel veel mensen gaan daar naartoe. Groot. In Bonn, ja, ik denk dat je daar een hele dag voor kan hebben. Heel groot, dat is niet normaal, ja. In verschillende steden daar, en het, er is een busbedrijf in Diepenbeek, en elke zaterdag zitten die twintig bussen in, richting de kerstmarkt in Duitsland. <lacht> ja, het is een aanrader, hoor, ja. Maar als je dan ja. toch in het land moet blijven, zo, derby is ook een hele leuke. Okay. Ja, sinds maar koeken daar uh, een paar centen heeft ingestoken. Ja, nee, echt een aanrader. Die blijft ook duren, die, die kerstmarkt. Denk van, oh, dat is klein en dan blijf je wandelen bij een halve dag verder. Ja, het enige wat ik daarbij heb is, behalve drinken en eten, wat doe je daar dan? Sfeer. Schema, het is, het is gewoon sfeer. Als iemand jou nog wil overtuigen, kan in de app van Radio 2. Okay. Waar moet Schema naartoe met de kerstperiode om een martje te doen? Oh, en kerstmuziek op Radio 2. Tuurlijk wel. Ik kan niet vroeg genoeg beginnen. Zelfs Paul McCartney van de Beatles maakte er ook eentje. Goeiemorgen, morgen. Mijn bikken en goedkope synthesizer wel. Wonderful Christmas time, maar zo mooi. Het is 23 over 6. Goeiemorgen. The Mood is Right.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 A wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. And sing their song, they practiced all year long. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. The party's on, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Let me oh Pak dat mee op deze donkere, grijze, natte dinsdag. Het is die zo'n sfeerweg. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is half zeven, schema. Goedemorgen. Het scheepvaartverkeer is verstoord door een staking. Op de rivieren, kanalen en op zee liggen sinds gisteren boten en schepen te wachten. De werknemers van de sluizen en de redendienst staken en sommige zeeloodsen voeren een rustactie. En door het zware winterweer in Duitsland zijn op de luchthaven van München opnieuw heel wat vluchten geschrapt. Veel passagiers zitten daar al dagenlang vast. Scholen zijn er ook gesloten, en bij de treinen zijn er ook veel problemen door de sneeuw. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Ook in de provincie Antwerpen is het scheepvaartverkeer verstoord door een staking tegen de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut, waardoor er geen vaste benoemingen meer zouden zijn. Gisteren voerden de sluiswachters al actie aan de drukbevaarde sluis op het Albertkanaal in Weinigem en ook in Mol op het kanaal tussen Herentals en Bocholt. En de acties breiden alleen maar uit, zegt Jan Geers van VOCA. De grote assen liggen allemaal stil. Evergem ligt stil, het Zeekanaal ligt stil, hier het Albertkanaal ligt stil. Ondertussen is de VDAB erbij gekomen, zijn er ook acties uitgebroken bij de loodsen. Dus dat gaat alleen maar uit, want de mensen zijn het zat. Wat verwachten wij? Zo snel mogelijk een uitnodiging van de minister om er ook afgesproken te krijgen zodat we de rechten van ons mensen kunnen garanderen. Onderzoek naar een dodelijk ongeval gisteren in Berg, waarbij een jongen van 12 om het leven kwam, loopt volop. Daarvoor heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. De jongen reed op de fiets in de Schoorstraat en werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval komt hard binnen, zegt burgemeester Jan Moons van Berg. Dat is de ergste nachtmerrie wat je kan meemaken. Ik ben zelf ook vader van twee kinderen en... Dat zijn dingen waar je s'nachts van wakker schiet van uh, als je zoiets zou, zou kunnen meemaken en denk een, een moment van medeleven en een absoluut meedenken met de, met de ouders, met de familie die, die hier getroffen zijn en sinds mijn medeleven want dit is, dit is echt een drama. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Zijn rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken, dat is de standaardprocedure. Tot nu toe gebeurde er geen zware ongevallen op die plek, maar we zullen de situatie zeker bekijken, zegt de burgemeester. Het is vandaag vijf jaar geleden dat studentenclub Reuzegom een extreme doop organiseerde in Vorselaar, waarna de Eerichemse student Zandadia om het leven kwam. In Antwerpen zijn er sindsdien steeds minder studentenverenigingen die een doop organiseren. De fatale doop heeft voor de verenigingen nog meer veranderd, zegt Toon van Os van de overkoepelende studentenvereniging Unifac. Ik denk dat de evolutie naar een zachtere doop versneld is door de fatale doop van Zandadia. Er is bijvoorbeeld heel hard ingezet op informatie, processies voordien, waarin uitgelegd wordt wat er exact gaat gebeuren bij, bij onze verenigingen, in onze koppel dan toch. Ook waar dat benadrukt wordt, dat je op elk moment eigenlijk kan zeggen, nee, dit doe ik niet. Dus dat is een, ja, een evolutie die we echt wel toejuichen. De rector van de Universiteit Antwerpen, Herman van Goetem, roept vooral op om de herinnering aan Sanda Dia levend te houden voor de volgende generatie studenten. Het wordt een grijze dag met regen of buien, het wordt zo'n 6 graden. Woensdag droger en tot 8 graden, ook donderdag overwegend droog met soms opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws. Goedemorgen, Hajo. Goedemorgen. Ja, nat en grijs weer, dus toch een ja. beetje opletten. Inderdaad, naar, naar Brussel even kijken. Daar zijn er files van zo'n 10 minuten. Op de E40 vanaf Afliegem. Op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. Op de E40 vanuit Leuven ook nog wat aanschuiven bij Berten. Maar wel goed nieuws. Er waren werken bezig daar, maar die zijn afgelopen. Gelukkig alle reisdroken richting de hoofdstad zijn weer open. Op de E429 ook wat aanschuiven bij Halle. De binnenring rond Brussel dat is nu 10 minuten vertragen tussen Grote Bijgaarden en Vilvoort. Orde. Naar Antwerpen hebben we vertragingen ook van ongeveer 10 minuten. Op de E34 bijvoorbeeld van Kaprijke tot aan de werken in Assenede. Ook vanaf Turn, uh, sorry, vanuit, uh, Turnhout, vanaf Oelegem natuurlijk. En op de E313 vanaf Massenhoven. En de Antwerpse richting Gent is al vrij druk met 20 minuten vertraging van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Ik dacht al, Turne is niks voor jou. Nee. Nee. Um, krijgen krijg je net een prachtig beeld binnen van Beatrice Ginkels. Die woont in Nassonje, in Luxemburg. Goedemorgen Peter. Het is nog zo vroeg, maar we hebben een tweede. De bokser, die heet Max, is een hond. En die uh, heeft gisteren een stuk uit een tennisbal gegeten. Hè? En die is nu een beetje ziekjes. <laughs> maar ja, als hij een halve een tennisbal opeet, dat moet binnenkomen. En heeft hij wel heel scherpe tanden? Want ik dacht dat honden graag spelen met een tennisbal. Ja, maar die eten die blijkbaar soms op. Maar kijk, Radio 2. Beatrice. <laughs> Houd je wakker. Geniet, geniet van de dag, Beatrice.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 Kijk op VAR.be en ontdek wat radioreclame voor jouw merk kan doen. Ringbus, ja? rugzak, ja? kompas. Waar gaan we naartoe? Ik wil gaan kijken voor een Ford Kuga Hybrid. Ah. Zelfopladend, een rijbereik van meer dan 1000 kilometer... Wow. en altijd klaar voor het avontuur. Ah, zoals jij dus. En wat kost dat? <laughs> Vanaf 485 euro per maand in private lease. Oké, okay, op naar Ford. Zet die Kuga al maar klaar, meneer Ford? Ja, voor mij ook één. Oh, <laughs> Ford.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 Meer info op telenet.be Bij Nescafé Dolce Gusto delen we heel wat warme koffiemomenten uit. Wil je een heerlijk verrassende lungo, een schuimige cappuccino, een intense espresso of een verrukkelijk hartverwarmende latte macchiato? Hmm, keuzestress? Dan neem je ze toch gewoon allemaal. Per bestelling op dolcegusto.be schenken we 2 euro aan de warmste week. Zo wordt jouw Nescafé Dolce Gusto koffiemoment nog warmer. Nescafé Dolce Gusto. De lekkerste koffiemomenten met een warm hart. De lijn zoekt 300 buschauffeurs om Vlaanderen te komen besturen. 300 euro die opengaan, zie, weer in, want je opleiding wordt betaald. En het werkklimaat, dat is even geweldig als het klimaatwerk dat je doet als buschauffeur. Ontdek al onze vacatures op de lijn.be-jobs. De lijn, beweeg mee naar minder CO2. Vlaanderen, goeiemorgen, morgen. Jouw goeie Morgen telt voor twee. Radio 2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 You ain't there, ain't nobody else to...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 It's so crazy, baby Beyoncé zou misschien ook wel eens in de Radio 2 tot 2000 kunnen staan, wat denk je? Op nummer 1 uiteraard. Ja, is dat jouw nummer 1 dat? Elk nummer van Beyoncé kan wel op nummer 1. Mensen waren aan het meekijken in de app van Radio 2. Je was, uh, je was goed aan het dansen. Je ging wel hard. Ja, maar Beyoncé, iedereen moet daar toch op dansen? Maar... Ons team was Goeie ook man, aan het dansen. Ja... Ja, dat... ja zelfs jij, Peter. Ja, matig. Ja, dat badpak uh, vind ik altijd zo gek op het podium. <laughs> maar goed, zeg, lieve mensen goedemorgen Het is intussen 18 voor 7. Daarnet hadden we vooral het verhaal over het spoorlopen. Hoeveel mensen zijn nu over het spoor aan het lopen de laatste weken? Waanzin. Het is al heel vaak gebeurd, maar Peter, jij hebt ook een verhaal daarover. Dus, uh, ja, juist. Ik wou het nog vertellen. Ja? ja, de feiten zijn verjaard, maar... Ik ging vroeger heel veel met de trein naar de VRT bijvoorbeeld, of naar school. Dus ik kwam aangereden met mijn fiets, zo fiets, fiets, fietsen, en dan zie je die trein aankomen, zie je de slagbomen neergaan, de trein stopt, blijft helemaal stilstaan. Dan denk je van, oké, okay, bom, wat ga ik nu doen? Ga ik mijn trein missen? Of ga ik toch nog snel met mijn fiets langs de slagbomen? Hij staat toch stil. Natuurlijk, ik heb het gedaan, niet oké. Okay. En karma, want ik had geen tijd meer om mijn fiets op slot te doen. En ik kwam terug, s'avonds, fiets weg. Dus bij deze heb ik het nooit meer gedaan. Je bent meteen gestraft, eigenlijk. Er zijn wel een paar mensen die het ook hebben meegemaakt, maar op een andere manier. Marleen Schevernels uit Antwerpen. Goedemorgen, Marleen. Goedemorgen. Jij bent er nog niet goed van. Wat heb jij gezien? Ik stond ook aan de spoorricht wachten. aan de slagbomen. En er mensen. En wij zien dus een fietser aankomen. Echt wel in volle vaart. En wij zien die dus tussen die... Spoorbeslagbomen uh, doorrijden. Oh. Dus een enkele seconde later raast die een trein voorbij en dan staat je daar dus echt wel perplex, dat je dus niets kunt doen op dat moment en dat hij dus heel veel geluk heeft gehad. Hè? Ah, oké, okay, het is goed afgelopen. Ja. ja, het is goed afgelopen, maar als ontstaan staat hij er ook ja, het idee van dat er iets had kunnen gebeuren. Mm -hmm. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat je, was... sleept, je sleurt inderdaad nog een boel andere mensen mee in je, in je miserie, natuurlijk. Ja, Dank en dan u wel. Dan denk je wel. Waarom, waarom doen ze zoiets? Weg nee, die ja. toch even. Dat is echt wel en verschrikkelijk. Marleen Roel van der Sneppen uit Ravens, die heeft misschien wel de oplossing. Roel, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter en Schema. Goeiemorgen. Wat is jouw oplossing? Waarom geen uh, slagbomen over de volledige breedte van de weg, zodat je gewoon niet kunt slaan? Ja, dat is nu echt. Ja, waarom? Waarom is dat niet? Dat weten we eigenlijk niet. Of... Ja, en als je dan ook zo staat, ja, dan, dan, ja, dan weet ik het ook niet meer. Nee. We gaan dat ja, even de breedte van de week? Ja, wel, ik vind dat een goede vraag. We gaan dat even uitzoeken. Inderdaad, bij de mensen van Infrabel. die zullen waarschijnlijk wel een antwoord kunnen geven waarom het niet over de hele breedte is. Dat zal waarschijnlijk een reden hebben. Dankjewel, Roel. Zeg, Roel, hou je van, hou je van de Efteling? Ja. Oh. Luisteraars van Goedemorgen, Morgen luister eens goed. Want hier is het al een beetje Sinterklaas. Om kwart voor acht hoor je hoe je met je gezin of je vrienden een wonderlijk verblijf kan meemaken in de winter Efteling. Drie dagen en twee nachten verblijf, kaarten voor het park, live show van Goedemorgen, Morgen op 21 december. Met live nieuws uit je buurt en uit Shema Saai Saai Harmon, jij komt ook. Ik kom zeker. Daarvoor schrijven we samen een sprookje met jou. Er komt een geweldige verteller, Michael Pas, de acteur. Zelf ooit nog uh, Kulder Zipke, sprookjesfiguur. Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat hoor je over een dik uur. Meeschrijven aan een sprookje, je gaat dat willen doen. En misschien ga jij mee op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december. Een wonderlijk vroege kerst. Het zou waarschijnlijk beginnen met uh, er was eens, maar dan... Wat voor een sprookje moet dat worden, dat hoor je over een uurtje. Hallo, hallo! Radio 2, goeiemorgen, morgen! Dank u wel!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 so bad, I needed to try, I needed to fall, I needed to love, I'm burning away, I need never get old. Just standing in the rain mean what you say It so bad oh, I mean it to me I need it so bad en hier Never Get Old. Ah, nog een paar tips voor de kerstmarten van Am van der Velden uit Keerbergen. Valkenburg in Nederland. Niet alleen in het dorp, maar ook in de Mergelgrotten. Wow. Kun je gewoon in een grot gaan uh, kerstmarten. Ja, dat is wel heel fijn, denk ik. Ja, Rudy van der Straat uit Evergem gaat naar het uh, Kerstmart in Luik, de oudste en de grootste van het land. Oh, dat ja. is ook een mooie stad hoor. dat? Ja, ik ben daar al geweest. En dat is echt wel totaal niet zoals mensen verwachten dat het ja. is. Het is echt wel gezellig en een leuke binnenstad en een Kijk. leuke shopping. Ja. Sowieso, Vlaanderen en Walloni vakantieland. Dankjewel, Schema. December-feestmaand, ja, als je niet in de examen of de blok zit binnenkort. Je kan echt weer op de mafste plekken gaan studeren. Bijvoorbeeld in de IKEA in Wilderijk, dat ik nooit snap. Dat mensen daar gaan studeren. Maar dat is ook voor de sfeer, hè. De, dat is, de ah. IKEA, dat is, ja, je gaat daar ook eten. Niet omdat je daar bent om te shoppen, maar gewoon om te gaan eten. Dus, ja. Het is wel een kerstmarkt, maar dan anders. <lacht> ja, we gaan even naar een prachtig sprookjesfiguur van bij ons. Dag Margot van de regio, goedemorgen. Goedemorgen. Jij staat weer lekker buiten met je dikke sjaal aan. En vanmorgen ga je naar de regio rond Leuven, op zoek naar Annelies Verlinde, niet de minister. Margot, uh, die Lies Verlinde, want dat mag je wel zeggen, dat is een bijzondere student, vertel eens. Dat is absoluut een bijzondere student. Dat is wat het minste dat je kan zeggen. Het is een, uh, een vrouw met twee kinderen, een job, en die op dit moment nog bezig is aan haar achtste masterdiploma. Ach. Die dacht, ik heb nog een beetje tijd over. Ja, haar achtste masterdiploma. Die is dus al meer dan twintig jaar aan het studeren. En ze heeft nu voor het eerst uh, geen examens, maar wel een thesis te schrijven. Maar vooral, hoe combineer je dat allemaal met een gezin van twee kinderen? Dat ga ik haar eens gaan vragen. En met zo'n baby en dat soort dingen. Zee, mm -hmm. maar Margot, we weten nu al naar welke regio waar jij vandaag gaat, maar ook waar jij morgen naartoe gaat. Lieve mensen uit Beugenhout, let even op in Oost-Vlaanderen. Um, want dat heeft een heel goede reden. En die reden heet Kenny. Kenny de postbode die al die gouden pakjes afgeleverd heeft de voorbije weken. En Kenny die had een, een mededeling. Luister en kijk even mee. Margot van de regio. Hallo Margot. Acht weken lang heb ik jou langs ene kant mogen vervangen... Jij hebt kunnen uitslapen, nu dag ik jou uit. Ik verwacht je woensdagmorgen om vijf uur bij ons B-post Buggenald. Om mij te helpen. Go for it. <laughs> dus kijk, ja. morgen mag je mee op postbode ronde met uh, Kenny. Het wordt een beetje minder koud, dus dat is dan weer een voordeel. Dat is leuk. dat is leuk. Zo, dan kun je eens meemaken wat dat allemaal is wat die allemaal moeten doen. Marco van de Regio. Dat hoor je over een uurtje terug.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 my music would be impossible to do In this world of troubles my music pulls me through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 Music van John Miles stond op 1 in de Radio 2, top 2000 in 2021. Vorig jaar een beetje gezakt, maar nog altijd in de top 10. Ah, goed. Jouw perfecte eindejaar start bij het Nieuwsblad. Zo haal je genoeg gesprekstof uit onze krant voor 2,99 euro per week. En ontvang je gratis 6 exclusieve wijnen. Geselecteerd door onze wijnkenner Alain Bluikens. Een cadeau ter waarde van 150 euro. Ontdek het op nieuwsblad.be actie. Niesblad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 25% korting bij aankoop van twee verpakkingen verse bladerdeeghapjes. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen. Zij schrijft mee aan het sprookje en ga drie dagen naar de winter Efteling. Drie, hè? Ja, nog voor acht uur het nieuws. Elke dag telt voor twee. Het is exact 7 uur, 14 Nieuws krijgen we morgen van Shema Saïsaï. Goedemorgen, er is een staking bij enkele Vlaamse openbare diensten en het, het scheepvaartverkeer is verstoord. En de wereldwijde CO2-uitstoot is dit jaar opnieuw fel gestegen. Er zijn problemen bij het scheepvaartverkeer door een staking. Op de rivieren, kanalen en op zee liggen tientallen boten en schepen te wachten. De werknemers van de sluizen en de rededienst staken en sommige zeeloodsen voeren een rustactie, waardoor ze trager werken. Ze zijn boos over de onderhandelingen voor het nieuwe statuut voor het personeel van de Vlaamse overheid, waarbij ze geen vaste benoeming meer zouden kunnen krijgen. Ook bij andere Vlaamse openbare diensten zal vandaag worden gestaakt, zegt Ilse Remy van de Christelijke Vakbond ACV. Vandaag gaan uiteraard de sluizen nog niet open. Intussen zijn ook de redediensten en dergelijke in staking gegaan. Er kunnen dus ook geen belootsingen doorgaan. Er zal geen enkel schip de havens kunnen binnen of buiten varen. Sinds gisteren namiddag zijn ook bij andere diensten van de Vlaamse overheid meer en meer mensen begonnen met te staken, waaronder bijvoorbeeld VDAB. Wij gaan door tot wij constructieve afspraken hebben kunnen maken. Werkgeversorganisatie VOCA is niet te spreken over de staking bij het scheepvaartverkeer, want die heeft grote gevolgen voor bedrijven, zegt Jan Geers. Die actie veroorzaakt vertragingen op inkomende, maar ook uitgaande goederen. Dan brengt dat kosten met zich mee, personeel die niet aan de slag kan, transport die herplant, niet georganiseerd kan worden, dus dat heeft heel wat uitwerkingen. Het doet trouwens ook geen goed aan de vele duurzaamheidsinitiatieven die veel ondernemingen doen om goederen over het water te vervoeren in de dag van vandaag. Dit soort onverwachte stakingen helpen die beweging niet for it. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselaren lag gisteravond bijna twee uur stil nadat een autobestuurder zich had klemgereden op een overweg in Heulen. De machinist van de trein die eraan kwam kon nog net op tijd remmen en een botsing vermijden. Op het moment dat de auto zich vastreed was de overweg gesloten zegt Thomas Baken van spoornetbeheerder Infrabel. Wat we zien op beelden van de technische camera die bij die overweg staat is dat de overweg gesloten was op het moment dat die bestuurder beslist om voorbij de slagbom te rijden. Die waren toen al meer dan een minuut naar beneden en het licht stond uiteraard ook op rood. Dus ja, waarom die persoon dat negeert, ja, dat is ons volledig onduidelijk. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. De CO2-uitstoot in de hele wereld is dit jaar opnieuw gestegen tot een record. Dat blijkt uit een internationaal klimaatrapport waar ook het Vlaams Instituut voor de Zee aan heeft meegewerkt. Als we zoveel schadelijke stoffen blijven uitstoten, dan zal de aarde mogelijk al over zeven jaar anderhalve graad warmer zijn en dat heeft grote gevolgen. Peter Landschutzer schreef mee aan het rapport. Waarom spreken we over anderhalf graden? Dat is natuurlijk een van de hoofdpunten geweest van de klimaatakkoord. Dus de staten hebben samen besloten om de aardopwarming bij twee graden te houden, of liefst bij anderhalf graden. Er is wel hoop, maar ik wil ook wel ook heel zeker duidelijk maken dat we absoluut ons CO2 uitstoot moeten reduceren, anders zouden we dan niet raken. In de Palestijnse Gaza-strook hebben Israëlische tanks en panzervoertuigen de buitenwijken van de zuidelijke stad Khan Yunis bereikt. Gevechtsvliegtuigen bombarderen de buurt rond de stad ook zwaar. Het Israëlische leger zat tot nu toe vooral in het noorden en had iedereen daar bevolen om te vluchten naar het zuiden, omdat het daar veilig zou zijn. Maar gisteren heeft Israël iedereen in Khan Yunis ook aangeraden om de stad te verlaten. En de Verenigde Naties hebben dan gezegd dat ze eigenlijk geen kant meer uit kunnen. Er zijn nu al 1,9 miljoen mensen in de gazastrook op de vlucht, dat is 80% van alle inwoners. Door het zware winterweer in Duitsland zijn op de luchthaven van München honderden vluchten geschrapt. Heel wat passagiers zitten er al dagenlang vast. Vandaag wordt er nog meer sneeuw verwacht en blijft de luchthaven al zeker tot de middag dicht. Er is ook veel hinder bij de treinen in de regio en scholen blijven gesloten. Ook in andere Duitse steden, onder meer in Keulen, is er verkeerschaos door de sneeuw. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Aan de sluis in Weinigem op het Albertkanaal liggen heel wat schepen te wachten om te kunnen doorvaren als gevolg van de actie van de sluiswachters. En de chauffeur, die betrokken was bij het ongeval in Heist op den Berg, waarbij gisteren een 12-jarige fietser om het leven kwam, had niet gedronken. Het blijft zwaar bewolkt met perioden van de regen bij zo'n 6 graden. Woensdag droger en tot 8 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur en via de app van VRT Nieuws. Een beetje regen, donkere grijs. Wat is alles? Iedereen is aan het stilvallen, haaien vertel nee, eens. Ja, inderdaad, richting Brussel vooral al vrij druk hoor. Met 20 minuten vertraging op de E40 vanaf Aalst, ook 20 minuten tussen Bekkenvoort en uh, Holsbeek inderdaad op de E314. Dus E40 een kwartier vanaf Haasrode als je vanuit Leuven komt. Verder ook vanaf Overijs zie ik al wat vertraging. En ook bij Halle sta je 10 minuten in de file op de E429. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je nu een kwartier tussen groot en Vilvoorde. Op de buitering een kwartier van Aupin uh, tot Waterloo, in Waals-Brabant dus. En dan naar Antwerpen, al een beetje geduld oefenen op de E17 vanaf Kruijbeek. Het valt daar nog wel mee. Maar uh, op de E34 dan vanuit Knokke is het wel al uh, bijna 20 minuten bumperen. Van Kaprijke tot aan de werken in Asseneden. Verder ook de uh, gewone files natuurlijk hè, van 20 minuten uh, vanaf Oelichem op de E34. En zelfs al een half uur vanaf uh, Massenhoven op de E313. Antwerpse ring richting uh, Gent is ook... Ook al vrij druk met 25 minuten vertraging vanaf Merksem. En richting Beveren, 10 minuten van de A12 tot Lilo. December is begonnen, kerst komt al een beetje dichter. Dus die Radio 2 top 2000, dat is allemaal niet zo lang meer. En vorig jaar stond dit op 74. TVRT, Radio 2, goeiemorgen, morgen. Bush, Bosch. met jou die top 2000 van Radio 2. Nu vrijdag, groot nieuws daarover, want... Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen, je dinsdag begint. De eerste minister komt daar speciaal voor langs, Alexander Kroon. En die gaat iets doen dat hij volgens mij nog nooit gedaan heeft. Dus, weet je wat het... Jij weet het nog niet. Het, het nog niet. En nee, nee, Ik ben nog... nu zeer benieuwd. <laughs> je wil dat meemaken. In, in, moet ik dan een, een pak aandoen... Uh, als jij een pak wil aan doen, doen. Ja. Tuurlijk. Ja. Je... Een protocol voor, voor de toekomst? Nee, Conor Russo ging ook op zijn, zijn basketbalstroefjes naar de koning. Is geen premier, hè? Nee, dat is waar. Het is geen premier. Staatshoofd, hè? Als jij een pak wil aan doen. Maar nu vrijdag, ja, het, is, het wordt een heel bijzondere hoor. Alles te maken met de Radio 2 Top 2000. 5 december vandaag. En ze zijn toch wel hier en daar aan het staken. Hou daar rekening mee. Veel regen, veel grijs, veel gewoon lekker gezellig naar Radio 2 luisteren dus. En morgen nog gezelliger, want Laura Tessoro die komt langs. Die heeft een nieuwe show op VTM, Starstruck. Maar vooral dat nieuws van morgen, de laatste dagen. Ik, ik weet niet, ik heb het niet bijgehouden hoeveel spoorlopers er intussen al geweest zijn. Maar op de site van VRT Nieuws... Israëls op een bepaald moment een interview met de verantwoordelijke van InfraBel in Mortsel en je ziet een fietser tussen die gesloten slagbomen doorrijden. Waanzin, terwijl ze zoveel doen om ze tegen te houden. Toch even bellen met Thomas Baken van InfraBel. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, ja. Ja, al een beetje bekomen van die fietser die achter jou doorreed. Dat was wel even schrikken, maar uh, helaas moet ik zeggen dat uh, in mijn uh, jarenlange carrière als woordvoerder van Ifrabel. dat het ook niet de eerste keer is dat ik zoiets zie. Dus uh, ik kan niet zeggen dat het went, het blijft altijd wel even schrikken, maar het is helaas geen uh, nieuw gegeven. Het blijft maf. Waarvoor wij jou even bellen hier op GoedemorgenMorgen? Omdat we een uh, idee hadden gekregen van Roel... Roel, onze luisteraar, die zei waarom zetten jullie geen slagbomen die de volledige breedte van de weg afsluiten in plaats van één rijstrook zoals het nu is? Dat doen we eigenlijk voor de veiligheid. Omdat, en dat is een historische beslissing, bij ons in België de overwegen, we ervoor hebben gekozen om altijd een bepaalde ruimte vrij te laten. Dus niet de slagboom over de volledige lengte van de rijbaan te laten neerdalen, Omdat je dan op die manier geen mensen kan insluiten wanneer bijvoorbeeld de slagbomen naar beneden gaan. Dan zien mensen nog altijd ergens een uitweg. Dus ja, puur psychologisch kan men dan nog altijd ergens naar Toerijden of wegvluchten, bij wijze van spreken, mm -hmm. dat de rijweg niet volledig is afgesloten. En dat is de voornaamste reden voor die beslissing. Ja, Thomas Baken van Infrabel, jullie, en dit vond ik echt maf. Luister even goed, lieve mensen. Jullie hebben een onderzoek gedaan bij duizend mensen met de vraag of ze de overweg zullen blijven oversteken als ze daar de kans toe krijgen. En hoeveel mensen blijven dat doen? Uit dat onderzoek blijkt dat het ongeveer. Drie kwart van de mensen, dus ongeveer 75% iets meer van de mensen uit dat onderzoek die we ondervraagd hebben, zeggen dat ze altijd een overtreding aan een overweg zullen begaan wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dus heel concreet, bijvoorbeeld een voetganger staat aan een overweg die gesloten is, slagbomen naar beneden en er komt een trein aan. Die persoon zal nog onder de slagboom kruipen om zijn trein te gaan halen. Dus 77% van de ondervraagden uit dat onderzoek geeft dat toe en ja, dat is toch hallucinant. En uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat ongeveer een derde van die ondervraagden, dat die weten dat het levensgevaarlijk is, dat die weten dat het niet mag mm -hmm. en dat ze dat toch zullen blijven zo doen en dat sensibiliseren niet helpt voor die doelgroep. Dus dat is toch wel vrij uh, hallucinant om dat te, te, te lezen. Ik was nog een tip binnen van Patrick uit Heus de Zolder. Hij zei, waarom niet zoals in Finland? Daar kan je nergens een overweg oversteken. Ofwel eronder, ofwel ja, een, een brug. Zo moeilijk kan het toch niet zijn, zegt hij. Maar jullie zijn daar wel mee bezig, hè? vertel nog eens. Dat is een goede opmerking van Patrick uit Heus de Zolder. Ik hoop dat Patrick ooit wel eens ergens op het terrein zal zien dat we een overweg afschaffen. We doen dat trouwens aan een tempo van ongeveer 15 à 20 overwegen per jaar. Maar ja, we hebben ongeveer nog een dikke 1600 overwegen in heel België. Wij vervangen die dan door een mobiliteitsalternatief. Vaak is dat een tunnel of een brug. Maar ja, dat is natuurlijk de meest ja, voor de hand liggende oplossing om alle problemen op te lossen. Maar dat is ook traag, want ja, uh, je doet dat niet op 1, 2, 3, nee. je veegt dat ook niet weg met 2 euro, dus dat is een kostelijke grap, maar we zetten daar wel zeer sterk op in, uh, maar ja eerder, eerder dat we alle overwegen in België hebben afgeschaft, dan zijn we natuurlijk jaren verder, dus intussen zetten wij ook zeer sterk in op andere maatregelen en uiteraard ook op sensibiliseren. Vooral niet doen. Thomas Baken van Infrabel, we zijn weer zoveel wijzer geworden. Fijne ochtend, man. Dankjewel. Radio 2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 Estoy semihperencen mil planetas de repente esto es una alucinación quiero verte tramitar alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de al de pensar esta distancia no es normal Cansado de esperar tus billetes para Marte no quiero ver nada, nada posible, es demasiado nada, tarde, nada, demasiado, todo es un desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy todo.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 No no yo y otro no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una sé No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches malditas tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor, no, no, no, no. Ya, na, na. Quiero verte, verte, verte que se acabe ya. Inigo Quintero. Uh, Alleen een uit welke kokzijde, die kent jouw schema. Goedemorgen, de mensen staan gewoon veel te laat op. Vandaar gevaarlijke gewoontes. Waarom zeg je dat? Maar Omdat jij, jij zegt, wat zeg je dan net zelf? Ik ben overal altijd te laat. Maar alsnog zou ik nooit door een overweg. Rijden, dat, dat nemen we mee vandaag. Voilà. Bon, jouw kerstvakantie kan vroeger beginnen op woensdag 20 december, al drie dagen op voorhand. Als je meeschrijft aan het goede morgenmorgen sprookje. Dan gaan we drie dagen en twee nachten exclusief naar de winter Efteling in Nederland. Een sprookje meeschrijven. Ja, begin maar al in je vingers te kriebelen. Het wordt zo plezant. Over een half uurtje dan komt onze sprookjeschrijver Michael Pas. <lacht>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 Goedemorgen, Peter en Sema. Goedemorgen. Bram, lekker geslapen, jongen? Ja, ik heb goed geslapen. Uitstekend. Ben je uitgeslapen voor punto punto? Ja, ik voel het. Dat gaat helemaal lukken. Eke. Ja, spannend. Ik zie dat jij toezichter bent bij Fluvius. Dus, een toezichter, dat zijn mensen die altijd alles gezien hebben. Zometeen start de klok. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden. Weer een exclusieve goedemorgen Morgen Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Even een experiment. Lieve mensen, zet je radio luider. En brul de antwoorden mee. Dan wordt het nog leuker. We beginnen vanmorgen met de Z van z Zo. Welke Z is volgens Pippi Lankaus de uitkomst van 3x3? 7. Welke A is een Limburgse gemeente, maar ook de resten die overblijven na een brand? Asse. Welke B is een minimens en ook een bekende hit van Justin Bieber? Pas. Welke C zit in de naam van een rode, hete peper, maar is ook een land in Zuid-Amerika? Chili. Even overlopen. Welke Z is volgens Pippi Lankaus de uitkomst van 3x3? Het is zes, niet Oei. zeven. Drie nee. maal drie is zes. Wie de wie de Dat soort dingen. Uh, welke A is een Limburgse gemeente, maar ook de resten die overblijven na een brand? Zij Assen. Uh, ja, zei ik As, maar bon, ik, ik had het goedkeuren. De B is een miniemens, maar ook een bekende hit van Justin Bieber. Dat was Baby. En de C zit in de naam van een rode hete peper, maar is ook een land in Zuid-Amerika. Dat was wel natuurlijk Chili, maar. Punto, punto. Ja, net eentje te weinig. Bram? Ja, dat spijt ik. Dat is jammer, maar dat is niet erg. Schrijf je nog eens in. Punto, punto in de app van Radio 2. Punto, punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. ...van Michael McDonald. Daar word je toch gelukkig van. Als je naar buiten kijkt, ja, dan is uh, veer weg, hoor, dames en heren. Mevrouw oh, Jacot bij ons in een warme studio, gelukkig. Hallo. Ja, uh, ik zie niks op dit moment. Wat is er aan de hand? Ja, ik dacht dat het, dat het, uh, het raam dicht was of zo. We nee, <laughs> we zien het gewoon echt. De lichten zijn, precies uit. De lichten ja. zijn precies uit in Brussel. Kan dat? Uh, ja, daar branden zo nog een paar straatlantaarns. Of is dat de mist? Ja, het uh, hangt wel wat bewolking, maar het is ook gewoon geweldig hard aan het regenen op dit ah, moment. Ja, ja. Uh, ik ben ook deze ochtend op de parking in een geweldige plas gestapt, dus mijn, mijn tenen zijn een beetje nat. Oh. Dat is niet aangenaam zo oh. tijdens dagochtend. Ook, ook uh, wereldweervrouwen, dat zijn ook maar gewone mensen. Ja, zo. ja. ja. ja, goed, ja. ja. soms natte sokken. <laughs> uh, nee, ja, het, het wordt een druiderige dag vandaag. Uh, veel regen, uh, heel de dag eigenlijk. Uh, misschien in het, in het westen en het noordwesten van het land dat er daar wat drogere perioden zijn, of misschien maar motregen. Maar toch, ja, het is zondag, om liever binnen te blijven. En, euh, ja, nog een, nog een laatste tekening voor de Sint te maken, denk ik dan. Want het voordeel is wel, vanavond en vannacht gaat het een beetje over zijn. Oh. Dus de Sint moet geen gekke toestanden met ponchos over zijn mijter doen. Oh. Dat, dat komt goed. Het zou ietsje droger worden. Uh, de temperaturen moet ik misschien ook nog voor vandaag meegeven. We halen tussen de 1 en de 7 graden. Die 1 graden zijn in de Hoge Venen, uiteraard. In het binnenland wordt het een. Of hier in het centrum, alleszins, een 6 à uh, 7 graden. ...bij een matige wind. Uh, en dus vanavond en vannacht ietsje drogere periode... ...dan minima rond een 4 à 6 graden in het binnenland... ...en opnieuw een matige wind. En morgen krijgen we de zon nog eens te zien. Oh, goed zeg, je, god Ja. ja. Dan uh, starten we wel nog hier en daar met kans op een bui... ...maar naar de namiddag toe drogere periode... ...en stilletjes aan ook opklaringen... ...die ook echt mooi breed kunnen zijn. Dus dat wordt eventjes opgelucht, ademhalen. Uh, temperaturen liggen dan tussen 7 en 8 graden. Wat betreft het binnenland... Uh, en opnieuw zwak tot matige wind. De rest van de week ziet er een beetje gemengd uit. Dus ook nog wel droge periode, zon. Maar ook weer af en toe nog een beetje regen. Dus het wordt woensdag echt wel genieten. Oké, okay, dan houden we even vast. Bo, gisteravond heb je Annelies Verlinde eruit gespeeld in de slimste mens ter wereld. Mm -hmm. Toch heerlijk, hè? Mm -hmm. Goed gedaan. Dankjewel. Alleen, ja, die goega die zit nog een beetje in de weg. Ja, ik zou echt heel graag eens in zijn stoel zitten. Ja, uh, ja maar, maar het komt het er wel ervan. van. Ja. Ja. We zien wel wat het allemaal geeft. Maar natuurlijk. de krant stond er al vast vanmorgen dat jij een geboren winnaar bent. Jezus Christus, wat een woorden. Ja, heb jij ooit al iets gewonnen? Uh, van die schaal, nee. Ah, wel, ja, kijk. mijn job die heb ik gewonnen, natuurlijk. Oh, je ah. god. Mooi, mooi. En over een uurtje dan vertelt ze jou waarom Disney wetenschappelijk verantwoord is. Want ook dat weet die vrouw. Dankjewel. Tot straks. Precies beter dan met jou: de kou rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. We'll see you today. Met vodka en met blokking, tussen renningsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude uit. wat je vertelt hebt een Kleine dat je hier bent, blij dat bent Dus voor Sinterklaas vannacht wordt het redelijk oké okay. en morgen krijgen we zon eindelijk zouten landen. half acht zometeen het nieuws uit je buurt. Goedemorgen. Door een staking liggen er op de rivieren, kanalen en op zee tientallen boten en schepen te wachten. De werknemers van de sluizen en de redendienst staken en sommige zeeloodsen voeren ook actie. En ook bij andere Vlaamse openbare diensten wordt er gestaakt vandaag, zoals bij de VDAB. Een kwart van de bedienden in ons land heeft dit jaar een bonus gekregen van zijn werkgever. Gemiddeld was dat zo'n 6000 euro bruto. Opvallend is dat arbeiders dan weer veel minder vaak een bonus krijgen en dat die ook minder hoog is. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Veertien Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Ook in de provincie Antwerpen is het scheepvaartverkeer verstoord door een staking tegen de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut, waardoor er geen vaste benoemingen meer zouden zijn. Sinds gisteren voeren de sluiswachters actie op verschillende plekken, vertelt Lilian Stinnissen van de Vlaamse Waterweg. In de provincie Antwerpen wordt ook nog op verschillende plaatsen actie gevoerd. Het gaat dan vooral om de sluis Weinigam, de sluis op het Albertkanaal, om een sluis... Op het kanaal bochelt Gerentals in Mol en ook op het zeekanaal Brussel-Schelde, waar er nog actie wordt vervoerd eh, aan de sluis van de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 Het is vandaag vijf jaar geleden dat studentenclub Reuzegom een extreme doop organiseerde in Vorselaar, waarna de Edegemse student Sanda Dia om het leven kwam. In Antwerpen zijn er sindsdien steeds minder studentenverenigingen die een doop organiseren. Er zijn ook strengere regels gekomen waar de verenigingen zich aan moeten houden, zegt Julien de Wit van het Antwerp Studentenoverleg. Ik denk dat de evolutie naar een zachtere doop... versneld is door de fatale doop van Sanadia. Er is bijvoorbeeld heel hard ingezet op infosessies voordien, waarin uitgelegd wordt wat er exact gaat gebeuren... Bij, bij onze verenigingen, in onze koepel dan toch. Ook waar dat in benadrukt wordt... dat je op elk moment eigenlijk kan zeggen... nee, dit doe ik niet. Dus dat is een, ja, een evolutie die we echt wel toejuichen...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 Het blijft zwaar bewolkt met periode van regen. De maxima liggen rond 6 graden. Vanavond en vannacht veel wolken en kans op een paar opklaringen. De minima liggen rond 4 graden dan. Woensdag wordt het droger en tot 8 graden. Ook donderdag blijft het overwegend droog, met soms opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT News. Dat is niet goed, hè. Ja, nee, Dat nee, nee, nee, nee, hier en daar flink nat weer, dus oh. uh, de files zijn wat langer hè, dan gewoonlijk. In elk geval, uh, je moet al opletten op de E17, van Kortrijk naar Gent. Er is een ongeval gebeurd op de linkerijstrook, net voorbij, Dedelijk. Uh, er staat nu uh, al 20 minuten file vanaf Kortrijk-Oost, zie ik. Dan naar Brussel hebben we files van, uh, ja, gemiddeld toch al 20 minuten. Vanaf Aalst, Mechelen-Zuid, zie ik ook, tussen Tieltwingen en Holsbeek. Vanaf Haasrode op de E40, vanuit Luik dus, en ook bij Overrijzen en bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar is het zeer druk, hoor. Een half uur vertragen daar tussen Groot-Pijgaarde en Vilvoorde. Op de buitering uh, 25 minuten zie ik van uh, Eigenbrakel tot Ervuren, inderdaad. En aan de noordkant van de stad ook 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. In Brussel waren daarnet enkele tunnels afgesloten door de wateroverlast, maar die zijn intussen wel weer open, uh, zegt het verkeerscentrum in Brussel. En dan gaat het langzaam naar Antwerpen, op de E17, goed opletten, 10 minuten ...van Beervelden tot Kalken... ...verder ook van voor 20 ...twintig minuten van Kaprijke ...tot aan de werken in Asseneden, ...dat is op de E34 vanuit Knokke, ...en vanaf uh, Oeligem en vanaf Massenhoven... ...ook een half uur geduld oefenen intussen... ...blijft ook druk op de Antwerpse ring... ...richting Gent, je verliest 25 minuten... ...richting de Kennedy-tunnel... ...en ook uh, flink veel uh, problemen... ...op de E40 naar de kust... Uh, ...je bent een half uur aan het aanschuiven... ...van Erpenmeren tot Wetteren... ...en dan is er tot slot nog een uh, melding van de luisteraar... problemen op op de N15 van Mechelen naar Putten door een defecte vrachtwagen. Je moet rekening houden met een half uur vertraging tot aan de rotonde met de E6. Toch uh, sprookjes ochtend bij Radio 2 vanmorgen. Straks weet je hoe je naar de winterhefteling kan. Nu las ik nog een sprookje in het laatste nieuws. Bart de Wever wil dus opkomen. In Wallonië wil er ook de NVA lanceren. Zijn ze bij het laatste nieuws op zoek gegaan naar mensen die er willen voor stemmen? En ik vind het zo prachtig. Bernadette is 88, die woont in Wallonië, is gepensioneerd. En die wil stemmen voor de NVA. Want ze zegt: De Wever, een mooie man, hé. Hey. Oh. <laughs> dus zo stemmen mensen. Gewoon op looks en ja. op um, Kijk. Heel bijzonder allemaal. Bon, straks dus dat verhaal van die Windtrefteling. Op pannen met je auto of fiets, de Touring zijn er voor jou 24 uur op 24. Meer veilige plekken voor kinderen en jongeren. Minimax. Thuis, Minimax. op school en online. Minimax, Minimax. Iedereen verdient het om op te groeien zonder zorgen. Minimax, Minimax. Met Minimax en de warmste week. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Komen, ja, dan zou je wel voor stemmen, waarschijnlijk, toch? Uiteraard. Dat is een mooi man, hè. Locked out of heaven. Goed komen, het Sintrijden is helder. Als ik moet stemmen op de luxe, dan was het sowieso Rousseau. Hopla. Kijk, je dat weer zeg. Goedemorgen. Hoe is daar nog mee eigenlijk? Ja, daar hoor je dan weer niks meer van. Nee, die zal wellicht nu gewoon thuis zitten en nadenken over zijn leven. Die gaat volgend jaar toch gewoon opkomen, hè? dat ga je toch zien. Het is nog eventjes, dus uh, hij moet er nog even over nadenken, eerst, denk ik. Word vervolgd allemaal. Ja, sorry voor de mensen die denken dat december dus alleen maar feesten is voor veel jonge en minder jonge mensen, is het ook examens en blokken. Zoals Lies Verlinde, niet Annelies Verlinden, de minister. Zeg maar Lies, die is bezig om haar achtste masterdiploma te halen. Maar ze werkt, heeft ook kinderen. Waar ze nu waarschijnlijk eentje aan het verversen is, Margot van de regio. Die kan je nu zien in de app van Radio 2. Ik zie ze, effectief. Ik zie, ik zie daar toch een verversing plaatsvinden, Margot. Vertel eens. Nee, nee ze slapen nog, de ah. twee kinderen. Maar ze zijn wel, uh, Lies is wel het park aan het klaarleggen, want ze kunnen elk moment wakker worden. Ah, ja. Inderdaad, twee kinderen. Eentje van uh, twee maanden oud, Tobias. En uh, eentje van twee jaar, Oliver. Uh, en Lies, twee kinderen, een job. En jij bent toch bezig aan je achtste master. Met welke ben je nu bezig? Ik ben nu bezig met een master, rechten. Vandaar, ik zie hier ook uh, dikke dikke boeken liggen van international law, um, tussen gelijk hebben en uh, gelijk krijgen. Ja, dat zijn die boeken waar ik persoonlijk echt de rillingen van krijg. Uh, maar welke masters heb je nogal behaald? Uh, ik ben begonnen met archeologie, daarna ben ik naar Egyptologie gegaan, Arabistiek, uh, diplomatie, politicologie, criminologie en nu rechten. En dan ben ik er nog geen vergeten, Assyrologie. Man, man, man, dat is echt ongelooflijk en da dan moeten we nog even van die acht bachelors uh, ook zwijgen die je al behaald hebt. In totaal 21 jaar aan het studeren, maar hoe combineer je dat in godsnaam met je met job en met je twee kinderen? Gewoon rustig blijven en op rustige momenten dan uh, zet ik mij in een hoekje, met mijn boekje. En dat is heel gezond. Dat is het. Dat is het geheim. Goh, gewoon rustig blijven en je ding doen. En ja, niet te veel, uh, veel luieren. En een, een man hebben die je ook een beetje ondersteunt en zo waarschijnlijk. Absoluut, absoluut. Zonder mijn man zou het soms toch wel moeilijk zijn. Ja. Ik zou verhongeren, denk ik. <laughs> ja. En eten is belangrijk als je moet studeren natuurlijk. Maar van waar komt uw liefde voor het studeren? Waarom doe je dat zo? twintig jaar lang aan een stuk studeren ik ben eigenlijk gewoon nooit gestopt ik vond het heel plezant en elke keer dat ik iets nieuws leer dan denk ik, goh, er is nog zoveel dat ik niet weet en zo ben ik eigenlijk jaar na jaar erin gerold en elke keer dat ik dan weer iets nieuws studeer dan dacht ik, goh, eigenlijk wil ik dat ook nog wel weten en ja, beetje bij beetje in één keer zat ik aan 21 jaar <lacht> plots in één keer um, het is wel de mooiste tijd van je leven hè. studeren misschien daarmee ook dat je dat gewoon wilt blijven rekken ja, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Um, het is zo'n zo plezante periode in je leven dat je kunt echt actief bijleren en, en de wereld verkennen. En, ja, ik, ik wou niet dat dat voorbij ging. En gaat dat nog gepaard met elke donderdag uitgaan hier in Leuven, of is dat toch voorbij? Ja, daar ben ik een paar jaar geleden toch maar mee gestopt. Want met twee kindjes is dat ook echt niet meer te doen. Nee, dat, dat begrijp ik. Nu, voor het, het is eigenlijk een speciaal jaar, want voor het eerst in twintig jaar moet jij niet blokken in december. Iedereen die begint nu zich stilaan voor te bereiden. Voor u is het... Je moet aan uw thesis werken. Straks ga je nog vervelen, Annelies. Ja, ja, wie weet. Nee, het is de eerste keer ooit, dus ik weet eigenlijk niet een kerstvakantie, wat ik daarmee gaan moeten doen? Zo twee weken tijd. Dat, <tijd dat komt dus uit de mond van een 39-jarige vrouw. Hè. Dat is echt ongelofelijk. Ja, ja, het is, uh, ja, het is de eerste keer in 21 jaar. Dus ik ga kunnen feesten zonder zorgen, denk ik. Uh, lang aan tafel zitten. Een keer op bezoek gaan met mijn nieuw kindje bij de mensen. Dus, uh, ja, ja, profiteer uh, daar vooral keihard van. En zeg, na deze achtste master, wat is het plan? Goh, ja, wie weet, een negende master... Uh, Allee ik voel me niet klaar in mijn hoofd om te stoppen zal ik zeggen, dat ik zeg, zolang mijn hersenen mee willen wil ik graag toch nog wel iets anders, nog bijdoen. Maar wat exact, dat moet ik nog beslissen. Ja, het aanbod is wel gigantisch groot, hè? Dat is, waar, dat is waar, hoewel dat ik soms denk dat de KU Leuven de, dat ik zo precies het hele aanbod een keer aan het doen ben, maar misschien iets van exacte wetenschappen, hè? wie weet, ik heb alleen nog maar humane wetenschappen gedaan. Nu. Er zijn nog zoveel wetenschappen om te bestuderen en wie weet krijg je dan een standbeeld op de grote markt uh, voor de KU Leuven, want dat verdient Zowel Lies Verlinde, eeuwige student, 39 jaar, twee kinderen en acht masters. Uh. Maar diep respect ook, maar wat wil je nog gaan bijstuderen? Zo. Ja, ik, ik, ik geen idee. Hè. Geschiedenis zou ik nog wel eens zitten. Ik, ik ben heel geïnteresseerd in rechten wel, maar ik heb echt een allergie voor studeren. Ik, kan, ik vond het zo niet leuk, de blok en de stress. en Ik kan dat gewoon niet meer aan, dus ik vind het zo... Jij zou wel een heel goede advocaat zijn, zeg Ja, dat wel. Oh, la, la, la, la, la, la, my. Margot van de regio. Bon, zometeen dan weet je wat je moet doen om naar die windrefteling met ons te gaan. En dit was ooit zo'n grote kersthit. It's time. There's no need to be afraid. At time. We let it light and we vanish it. Our world. Het was 1984 en ik ging in de platenwinkel van Matthijs in Eeklo in het Meetjesland dit singeltje speciaal kopen om te zeggen van, kijk een keer. Je hebt de mensen geholpen. Dat is de bedoeling geweest, ja. En wat een succes was dat. band Do They Know It's Christmas. Yeah. oh Dit is het moment dat je Radio 2 een ferm pakluider zet. Want hier is het al een beetje Sinterklaas. Hoe plezant zou het zijn om met je hele gezin of je vrienden een wonderlijk verblijf mee te maken in de winter-Efteling? Drie dagen en twee nachten verblijf, kaarten voor het park met een live show van Goedemorgenmorgen op donderdag 21 december aan Langnek met live nieuws van Schema zelf. Zeker. Ja, wordt mooi. En acteur Michael Pas. Goedemorgen Michael Pas. Goedemorgen Peter. Ja. Hallo, hallo. Op dit moment nog hard in de file. Waar sta je ongeveer Michael? Uh, wel, uh, voorbij magelen net. Ja. Dus uh, ja, ik ga nu zo meteen de ring op en dan zometeen zie ik de VRT-toren in de verte. Oh, ik verlang er om bij jou te zijn, Peter. Dat is het. Een... <lacht> ja, kijk, er zit een wereldberoemde acteur die ook gewoon in de file mag staan natuurlijk. Samia ja, natuurlijk. Uh, je bent zelf ook een sprookjesfiguur geweest. Kulder Zipken, zoals je dan toen ook samenvatte. Ah, goedemiddag. Kulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Een heel eenvoudige boerenjongen. Toch het meest boeiende sprookjesfiguur van de Vlaamse televisie, Michael. Een eenvoudige jongen, ja, geestig. Hè. En uh, toen ik die eenvoudige jongen speelde, had ik geen enkel idee dat, dat ik daar twintig jaar later nog over zou worden aangesproken. Maar uh, het is een klassieker geworden. hè? Ja, de ja, impact is enorm. Hè. Ja, op dit moment vooral ja. sprookjes aan het vertellen in het theater met mooie jaren, een theatervoorstelling over de geschiedenis van Limburg. Wie speel je daar? Wel, ik speel daar, geloof het of niet, ik speel daar een Hasseltse cafébaas... Die, uh, ...die het schopt tot burgemeester en later tot minister zelf. Oh, dat doet me aan iemand denken. Ja, dat loopt niet goed af, hè. Ja. Ja, ja, moet je toch komen kijken, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Het, het, het is een hele leuke voorstelling. We staan er met tien acteurs. We spelen een hele vriendenkring mensen. En je ziet ons uh, in de jaren zestig uh, betogen tegen de sluiting van de koolmijnen. Dan zie je ons in de jaren zeventig, tachtig... Het uh, is met, met live muziek. Die muziek volgt ook mee. De verandering van de tijd. Uh, je ziet bij de jaren zeventig met een lange pruik, met, met lang haar en olifantenpijpen. Het is, het is eigenlijk het feest uh, der herkenning. Eigenlijk. Uh, het lijkt alsof het over Limburg gaat, maar het gaat eigenlijk over heel Vlaanderen. Het is een heel erg fijne voorstelling. Het klinkt als mooie jaren, sowieso. Maar vooral, Michel, vanaf vandaag schrijven ja. wij samen met alle luisteraars een Goeiemorgenmorgen sprookje. Ja. Zo meteen begin jij het sprookje en dan is het aan jou lieve luisteraar. Jij vult één zin aan. En als de sprookjescomputer jouw zin kiest, word je heerlijk wakker in de windreftering. Oké, okay. nu wordt het even heel belangrijk, want Michael, jij hebt de eerste zinnen daar bij jou. En daarna lieve ja. luisteraar, is het aan jou. Michael, steek van wal. Er was eens een bos.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 Puntje, puntje, puntje. Dus nu eerst aanvullen met jouw sprookjes in. En zo gaan we een paar dagen door tot we een volledig sprookje hebben. Ja, misschien toch even aanvullen wat die jongeren en dat meisje gaan doen. Dat ze, dat, dan kunnen we toch weer verder. Michael, kun je dat nog één keer herhalen? Dan zijn we weer helemaal mee. Ja. Doe ja. Er was eens een bos waar nog nooit een mens was geweest. Geen kettingzaag had ooit de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost. Aan de rand van het bos stonden een jongen en een meisje, met aan hun voeten stevige stapschoenen en op hun rug een ransel. Wat is een Wel, Dat heb ik expres gedaan. Peter, uh, in, in een sprook moet een beetje een ouderwets woord komen. Hè? Ja. Zoals zwavelstokjes of, of tondeldoos. <laughs> en uh, een, een randsel is gewoon een rugzakje. Een knapzak, dat maar we in... zeggen. Ja. Ja, maar in de sprookjeswereld heet dat dan een ransel. Een ransel, klinkt goed. Dus denk even na, deel je zin in de app van Radio 2 en morgen hoor je of jij meegaat naar de Efteling en dan is er weer gewoon een nieuwe kans. Uh, ja, Michel, tot zo meteen. Hè? Tot zo. Is er dan al een zin? is er dan al een luisteraar? Geen de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Nee, nee, nee. We gaan, uh, dat is pas morgen. Maar kom maar af, kom maar af. Is dat wel okay, duidelijk? Ja, ja komt goed, joh. Hallo, hallo. Radio 2. Goed. Goedemorgen. Dank u wel. Ja, ja, die winterhefteling, daar wil je bij zijn. Dit is ook magie. Van Camille, goedemorgen. Ik was verdwaald. Slide. Na, Camille, ja jongens, het is niet normaal wat er allemaal binnenkomt qua mooie zinnen. Mensen die willen aanvullen, die het sprookje van Michael Pas willen aanvullen. Misschien toch al een paar voorbeeldjes van... Zijn de Kerpel schrijft, ze waren klaar voor een heel groot avontuur waar niemand wist wat je kon tegenkomen. Oh. En Ariane Wiesemans uit Borsbeek zegt dan, plots zagen zij door het licht van de manenschijn de schim van een groot dier... Oh, ik zag hier ook al mensen die inderdaad plots allerlei uh, bosmonsters en trollen zien. Ja, dan maakt het natuurlijk wel heel spannend. We gaan een paar dagen door, dus het mag iets gebeuren waarvan je denkt van, goh, wat zou er daarna komen? Maar vooral als je uitgekozen wordt morgenochtend, dan ga je drie dagen naar de winterhefteling. Drie dagen. Twee overnachtingen in zo'n boshuisje met vrienden of met je gezin of met je familie.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 Er is niets van het proces tegen Marianne. Deze week in Thuis, op 4 1 en op 4T Max. jaaractie bij Dovi. Bestel nu en krijg vier toestellen gratis ter waarde van 4.300 euro. Dovique. Wij maken uw keuken in België. Wat is dat? De kampioenen zitten opgesloten in een kantine. Oh man, Moeten wij die niet helpen? Dat is wat leuk dan zitten. Ja, oké, goed idee.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 wij maken uw keuken in België. Ja, vooral uh, wij hopen dat Koelder Zipke, Michael Past, nog bij ons raakt. Die ervoor zorgt dat jij naar de winter Efteling kan. Drie dagen, dag, voor twee nachten. Wonderlijk. En wonderlijk veel mist ook. Het is dus 8 uur, 14 uur, krijg je van Schema. Goedemorgen. Er is een staking bij enkele Vlaamse openbare diensten. Het scheepvaartverkeer is verstoord. En er zijn meer bedienden dan arbeiders die een bonus krijgen van hun werkgever. Er wordt vandaag gestaakt bij verschillende diensten van de Vlaamse overheid, onder meer bij het scheepvaartverkeer. Op de rivieren, kanalen en op zee liggen daardoor tientallen boten en schepen te wachten. De stakers zijn boos over het nieuwe statuut voor het personeel van de Vlaamse overheid omdat ze geen vaste benoeming meer zouden kunnen krijgen. Gisteren begonnen de sluiswachters te staken, maar de staking is nu dus uitgebreid, zegt Ilse Remy van de Christelijke Vakbond ACV. Vandaag gaan de alle andere diensten van de Vlaamse overheid stilaan ook over tot staking. Dat gaat in de ene dienst ...al wat sneller dan in de andere. Dus zeker de redediensten en de blootsing en dergelijke, die valt stil. Het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem, die gaan ook in staking vandaag. Gisteren zijn al op bepaalde plaatsen VDAB-personeelsleden die zich aangesloten hebben. Vanavond om tien uur begint er opnieuw een spoorstaking en die duurt tot donderdagavond. Er zullen een pak minder treinen rijden. De socialistische en liberale vakbonden protesteren tegen enkele aanpassingen in de planning van treinbegeleiders. De Christelijke Vakbond doet deze keer niet meer mee, maar de andere dus wel, want het personeel is boos, zegt Gunter Blauwes van ACOD. Ik stel vast dat de impact even groot is, hè. ook met een vakbond minder in het gemeenschappelijk front. Dus het is duidelijk dat er ongenoegen is op de werkvloer en we hopen dat het management daar dringend gaat naar luisteren. Wij staan in eerste instantie open voor nieuwe gesprekken. Wij zijn gewoon aan het wachten op een reactie van het management. Vorige maand was er ook al een staking van meerdere dagen bij het spoor. Als je de komende dagen de trein wil nemen, dan kijk je toch best eerst op de website of app van de NMBS. Een kwart van de bedienden in ons land heeft dit jaar een bonus gekregen van zijn werkgever. Dat staat in de tijd. Gemiddeld kregen ze zo'n 6.000 euro bruto. Ellen de Blende van het personeelsdienstenbedrijf Alcerta legt uit waarom de bonus zoveel succes heeft. Dat het een heel flexibel systeem is om de mensen toch ja, een extra motivatieboost te gaan geven en het feit dat er qua collectieve bonus wel een aantal systemen nog bestaan die fiscaal vriendelijk zijn, waardoor dat de bruto-netto-verhouding voor de werknemers heel voordelig is, omdat er maar zeer weinig belastingen afgaan, ja, dat maakt ook wel dat het een heel populaire maatregel is om mensen extra te gaan belonen. Opvallend is dat arbeiders veel minder vaak een bonus krijgen en dat die ook minder hoog is. Maar 1 op de 10 arbeiders kreeg een bonus van gemiddeld zo'n 1250 euro.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 zijn. Gisteren heeft Israël iedereen in Chajunus dan weer aangeraden om de stad te verlaten. Maar de Verenigde Naties zeggen dat ze daar geen kant meer uit kunnen. En dat zegt ook de directeur van het Internationale Rode Kruis. Alleen vrachtwagens met hulpgoederen sturen is niet genoeg. We are facing a situation here that will not be healed by sending in more trucks. We need to provide protection to the civilians in Gaza. Er zijn nu al 1,9 miljoen mensen in de Gaza-strook op de vlucht, dat is 80% van alle inwoners. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Voor de haven van Antwerpen liggen 30 schepen te wachten om binnen te varen. Door de staking raken de loodsen niet op de schepen om de schepen de haven binnen te leiden. En in de Molenstraat in het centrum van Turnhout is een rijwoning volledig uitgebrand. Niemand raakt gewond. Het blijft zwaar bewolkt met periode van regen. Het wordt zo'n 6 graden. Morgen droger en tot 8 graden dan. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app of op de site van 14 Nieuws. Dag Ajo. Hallo, goedemorgen. Een, een plots was er echt een boel mist ook. Wat is Ja, er vreemd de... hè, inderdaad. Ja, dan ook bijna 400 kilometer file. Ja, ja, het is geen prettige spits. Hè. Op de E17, bijvoorbeeld van Kortrijk naar Gent, goed opletten, daar staat maar liefst één uur file. Van uh, Aalbeke intussen al tot Deerlijk. Het komt door een ongeval daar op de linkerijstrook. De files naar Brussel zijn door het natte weer allemaal wat langer dan, uh, dan we gewend zijn. Uh, vooral uh, veel drukte op de E40 vanuit Luik. Met bijna drie kwartier vertraging van bouwen tot Rijers. De andere files naar Brussel, op alle uh, verbindingen zeg maar, die zijn gemiddeld 20 tot 25 minuten uh, op de gebruikelijke plaatsen geen incidenten te melden. De binnenring rond Brussel heel moeilijk rijden hoor, bijna drie kwartier ben je kwijt van Groot-Bijgaarde tot Vulvoorde. En op de buitenring is dat een half uur van Waterloop tot Tervuren. De kleine ring in Brussel, ook al een half uur geduld oefenen van Koekelberg helemaal tot Kunstwet. En dan kijken we even naar Antwerpen daar gaat het uh, vooral langzaam uh, vanuit de Kempen. Dat is een uur aanschuiven, maar liefst van Massenhoven en vanaf Oelichem, En Dat heeft allemaal weer te maken met een probleem op de Antwerpse ring in Berghem. Daar staat een defecte vrachtwagen en dat levert daar ook al vertragingen op van bijna drie kwartier. De andere files naar Antwerpen zijn gelukkig een heel stuk minder lang, ongeveer een kwartier in het gemiddelde. 40 naar de kust dan. Daar is het een half uur aanschuiven van Erpenmeren tot Wetteren en verderop ook richting Oostende opletten bij oude die Oudenburg inderdaad, daar uh, wordt gewerkt. Op de E403 naar Brugge sta je ook 10 minuten in de file van Torhout tot aan de E40. En tot slot nog steeds waarschuwen op de N15 van Mechelen naar Putten. Daar staat een defecte vrachtwagen. Je moet rekening houden met 20 minuten vertraging tot aan de rotonde met de R6. We hebben dit jaar al veel dikke files gehad, maar dit is toch wel een klein recordje, bijna 400 kilometer. Uh, bijna, ja, maar de eerste was 460, dus het kan nog beter of nou, nee, Nee, niet ja, nee, doen, nee, nee niet doen, niet doen. Nee, nee. Als die files gaan beginnen staken, zo maar. We... Oh. Goedemorgen, kom maar binnen hoor. Oké, okay, nat grijs mist, maar hey. Goedemorgen morgen. Padder van de veren, Fascination. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Ontzettend veel file vanmorgen, vrijdag en vandaag 5 december. De dag ook dat je hoort op Radio 2. Ja, dat zou wat staken zijn. Onder andere bij de VDAB. Wat hoog jongens, al die openbare diensten. Maar bon, heb je meer tijd natuurlijk om mee te spelen met ons? Grijs en regen ook niet leuk. Vrijdag, groot nieuws over de Radio 2, top 1000, top 2000 Met de eerste minister, Alexander De Croo Luister goed, want die gaat iets doen dat hij nog nooit gedaan heeft Ik heb dat net even verteld aan Schema. Ik was redelijk in shock Zelfs <laughs> ik kijk er nu al naar uit en ik weet het al Het is echt de moeite, ja Maar dat is voor vrijdag Intussen, Michael Pas nog even in de file. Goedemorgen, Michael opnieuw. Hey, goedemorgen. Ja, ik heb me even aan de kant gezet om. Uh, ja, dus ik kan heel erg veilig met je praten nu. Het is beter zo, ja. Acteur Michael ja. Pas. Want wij zijn op dit moment losgeslagen, maar echt losgeslagen. Je kan de winterhefteling met: Goeiemorgen morgen. Drie dagen, twee nachten, overnachten en alles van dat park meemaken daar. Je hebt een sprookje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 En op hun rug een ransel. Ja, wat gebeurt er met die kinderen verder natuurlijk? Als je dat kan aanvullen, ja, dan ga je mee naar de windrefteling komen heel mooie dingen binnen. Fina Knuts uit Genk zegt... Vrolijk, maar onwetend wat op hen af ging komen, begonnen zij hun avontuurlijke tocht. Dat is mooi. Tom Tienpont uit Deinzen. Ze keken rondom zich en daarna diep in elkaars ogen. Ze knikten en liepen het bos in naar het onbekende. Anne Wilde uit Sint-Niklaas... En ze blijven mooi aan de rand van het bos zitten voor een gezellige picknick. En ze leefden nog lang en gelukkig. <laughs> Dat is ook een mogelijkheid. Maar ja, het probleem is, we spelen nog tot volgende week vrijdag. Moet elke dag nog Moet eens in. Een beetje een langer sprookje. Ja. Als je die zin uh, gemist hebt, ga even naar de stories op onze Instagram. Van Goedemorgen.morgen. Neem een abonnementje, kun je alles volgen. Uh, Michaal, zometeen dan, uh, ja. dan, dan kom je langs natuurlijk. Maar je ja, bent ja. hier al een beetje, want. Mijn gedachte. We gaan discussiëren en jij gaat ervoor zorgen dat iedereen mee discussieert. Michael Pas, bekende acteur, wat is jouw gedachte van morgen? Ik vind eigenlijk dat iedereen minstens één gedicht van buiten zou moeten kennen. En dan bedoel ik dus niet kinderen die op school een kindergedichtje leren, dan bedoel ik echt volwassen mensen die elkaar ten altijd op een gedichtje kunnen tracteren. Dus oh. iedereen moet een gedicht kennen. Iedereen moet een gedicht kennen. Wow. Jij gedicht, ja. Peter? Olke, bolke, ribes, olke, olke, bolke, knol. <laughs> maar ja, verdere Jantjes en hangen, dat soort dingen nog. Um, ja. Ik ken echt niks meer. Oh, nee. Ik vind het mooi om te lezen, maar ja, van buiten, nee. Hoeveel ken jij van buiten, Michaël? Wow, dat, dat varieert een beetje. In de periode waar ik maar tussen de vijf en de tien of zo heb ik er toch huh? altijd wel op zak zitten, zo, in mijn wow. hoofd. Je ja. ja, kan er nu maar gewoon... Uit je mouw. Ook, ja, maar het hoeft ook geen lange gedichten te zijn. Het, het kan ook een kort gedicht zijn bijvoorbeeld, maar een heel kort, van Godfried Boumans. Ik zit me aan het vensterglas onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Oh, oh, oh, goed. Want het is nog een mooi gedicht, absoluut. Dat is nog een mooi gedicht? Dat is een heel helder gedachte. Dus jij vindt dat iedereen minstens twee gedichten zou, uh, zou moeten... één gedicht zou moeten nee, kennen. Nee, één. Eén, Eén één het mag lang zijn of een kort. En zo meteen als ik er ben, dan ga ik jou het allerkortste gedicht uit de wereldliteratuur brengen. Dat is veel korter het vorige. Nee. <lacht> Die Michael Pas. Ik, ik denk dat ik een abonnement op u neem, Michael Pas. Ik vind u zeer geestig. <lacht> uh, Oké, okay, ik ga, ik ga vertrekken, ik ga weer rijden, ik zie de weer al in dus uh, Dat is goed. Eenvoudige boerenjongen, neem je knol en okay. kom huppel naar hier. Okay, tot een yo. boeiende ochtend. Jouw gedacht daarover, over het gedacht. Je zou minstens één gedicht moeten kennen. Ook dat mag je delen bij ons. Goedemorgen. Kind of kind of you, you know I'm not wrong. You know I'm not lying.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 Ja, het is van Ensink en Justin Timberlake. Man, je leest nog eens iets in de krant. Krijgen net binnen dat de Britse oud-premier Boris Johnson tijdens de coronacrisis. had hij blijkbaar plannen om Nederland binnen te vallen. <lacht> ja, dat is een tabloid die zegt dat. Blijkbaar zou hij dan op die manier de miljoenen door de EU gestolen vaccins terug gaan halen. Zo, waarschijnlijk. Goed plan. Gelukkig zijn we ook met andere dingen bezig. Het gedacht van Michael Pas was heel helder. Je zal minstens één gedichtje moeten kennen. Joske Delcour zegt volledig mee eens. Ik schrijf zelf gedichten en ik ken er wel eentje van buiten. En Lief Kuipers uit Antwerpen zegt dat ze vroeger op school het gedichtje van Sebastiaan de Spin leerde en dat ze gedichten gewoon geweldig vindt. Mooi, Sebastiaan de Spin. Um, Carla Rommelaert, welke flauwe kul is dat? Wat doe je met mensen die niet geletterd zijn of mensen die niet kunnen onthouden? En wel, Carla, ik voel u. Dat is effectief. Dat is echt zo. Dat is ook met moppen. Je hebt ook van die mensen die altijd... Die kennen twintig moppen zo. Ik denk van, maar hoe onthoud je dat toch allemaal? Ja, die leren dat misschien echt van buiten. Ja. In het duizend moppenboekje. <lacht> ja, het is ook een duizend gedichtenboekje. Heb je dat nog gehad, het duizend moppenboekje? Ik heb dat onlangs ergens gelezen en ik, mijn zoontje vroeg van, lees dit eens voor, mama. Maar daar stonden zo'n ongepaste dingen in. Ja. Dat waren moppen voor kinderen, hè. Heel boek was dat allemaal niet vroeger. Nee. nee. Blijf je gedachten dus delen in de app. Ga je voor. Goedemorgen, morgen.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 Voor twee. De beste music van Sister Slijtsch. Magda Geer uit Antwerpen is een beetje in paniek. Ja, ik heb nog even mijn gedacht ook. Uh, waar blijven de Sinterklaasliedjes op radio 2? Magda, we gaan dat zo meteen goed maken. Maar vooral luisteren en kijk nu mee. Want ja, hij is binnengeraakt, dames en heren. Oho. Met applaus. Het was niet makkelijk. Goedemorgen dag, Michael Pas. Hey, Goedemorgen, Peter, goedemorgen Shema. Goedemorgen allemaal thuis. Hi. Ja, de, de files heb je niet in de hand natuurlijk. Nee, Gelukkig was Hajo er ook om te zeggen dat het een record was hè, vandaag. Dat ja. Was je oh, op ja. tijd vertrokken, Michel? Ja, ik, ik dat laat te vragen. hè. Ja, <laughs> dus, ja. Maar vooral, je was hier ook perfect om uh, nog even jouw gedacht te delen. Ja. mag je nog even herhalen, wat was ja. jouw gedacht? Nou, dus ik vind dus dat iedereen een gedicht zou moeten kunnen. Dus, en niet alleen kindertjes op school, maar ook volwassen mensen. Um, ik hoorde net al iemand reposteren. ja, maar wat doe je dan met ongeletterde mensen? Ja. Dan zeg je, maar wacht even. In de kleuterschool hebben we ook wel gedichtjes geleerd, nog lang voor we konden lezen. Meer nog, het leren van gedichten wordt eigenlijk juist gebruikt als talig woorden, als hulpmiddel eigenlijk nog. Beter te leren lezen en schrijven later. En? Goedemorgen, morgen. Jij ging ons uh, zometeen ook het kortste gedicht ja. ter wereld leren. Ja, ja, ja. Mag ja, ja. je zo meteen even doen. We ben ook Peggy Tollenaren uit Wetteren. Peggy, goedemorgen. Goedemorgen Peter. Ja, goedemorgen bent... Michael. Hey, goedemorgen. Je bent helemaal mee met het gedacht van Michael, vertel eens. Ja, hoor. Um, ja, mijn vriend stuurt mij elke dag een gedichtje. Wauw. Elke dag? Wacht, pak. en is dat iets wat hij dan zelf maakt? Ja, ja, dat is zelf geschreven. Hij vertrekt morgens heel vroeg om de filosoof voor te zijn. En op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag stuurt hij dan een gedicht per sms. Geïnspireerd uh, door iets dat in het weekend is gebeurd of een liedje dat hij morgens heeft gehoord of zo. Fantastisch, wat een man. Ongelooflijk. <güls> ja? ja? <laughs> zeg maar, wacht, en is dat in het weekend ook en zo? Nee, in het weekend dan zien we elkaar. We hebben een latrelatie, dus dan zien we elkaar. Dan, uh, dan is het live dat hij ja. een en ander vertelt. Maar zou het dan betekenen dat er, dat er nu op je gsm. Heb je nu een sms van hem? Een gedicht van hem? Ik heb vanmorgen om 6.14 uur 14 een uh, gedichtje gekregen. Dat... Ja, en het ging over sprookjes. Wil je dat met ons delen, het gedicht? Ja, dat is goed. Doe maar even. Zal ik het uh, voorlezen? Ja, ja, ja. Dit druilen wil ik ruilen. Elke druppel voor een zoen. Mijn wangen zouden uitpuilen, want elke zoen van jou is meer waard dan een miljoen. De snijdende wind verkoop ik aan een turbine, om meer van jouw vonkjes te winnen. Het ochtendgrijs aan het hoogste bot, en daarmee koop ik van jouw knuffels het grootste lot. Ik verpats de mist voor veel vertoon aan een artiest, wat jou op de bühne, om mezelf een vijfsterrennacht met jou te gunnen. Op die donkere wolken weet ik ook nog wel wat. Die ga ik stoken tot ze vluchten naar Islamabad. Want sprookjes van duizend en één nacht wil ik hier en daarvoor had ik aan niemand anders dan jou gedacht. Wat? En nu ga je, Michel. Ik ben strakeloos, maar iemand die dus zelf het druilige weer als poëtische inspiratiebron gebruikt. Prachtig, grote lap. Goed door Peggy. Koester uh, Ga ja, ik doen. Sowieso, dank je wel. Hij is hier geraakt, Michael Pas. Gelukkig maar. Zometeen gaan we door over de Efteling. Hoe lang is het geleden dat jij in de Efteling geweest bent? Uh, slordige 15 jaar, denk ik. Oh, aan primeur dan toch na Is dus er zal ja, van alles veranderd zijn, denk ik. Zeker. Ja, ja, absoluut.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 pretty little Gauley girl you're my pretty little girl hey. you know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room as last orders we're called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes I never heard Carrie Fergus ever sung so sweet a cappella in the bar using her feet for a beat oh I could have that voice playing on repeat for a week and in this packed out room where she was singing to me you know she paid her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 Hallway Girl van Sheeran, Half negen, maar Michael Pas hier aanwezig. Je had nog het kortste gedicht ter wereld. Ja, volgens. het kortste gedicht ter wereld is in de Nederlandse taal geschreven. Het gaat over de verschroeiende passie tussen twee geliefden, waarvan de ene niet kan wachten om de ander tegen zijn of haar hart te drukken. En de inleiding duurt nu al veel langer dan het gedicht. Hou je vast, hier komt het gedicht. Huh. U. Nu. Dat is het eigenlijk. Het is geschreven door Joost van den Vondel in 1620. En hij heeft er toen een poëziewedstrijd meegewonnen. En nog één bijzonderheid, dit is ook het enige gedicht ter wereld, wat je ook achterstevoren kan lezen. Want u, nu, u? achteruit klinkt u, u. Nu. Nou jongens, toch, we leren hier elke dag iets bij. Overlof, hè? Het is intussen half negen. Veertien nieuws in je buurt, zometeen. Eerst Chema. Goedemorgen, er wordt vandaag gestaakt bij verschillende diensten van de Vlaamse overheid. Onder meer bij de VDAB en het scheepvaartverkeer. Op de rivieren, kanalen en op zee liggen daardoor tientallen boten en schepen te wachten. En vanavond om tien uur begint er ook een staking bij het spoor. Tot donderdagavond zullen er daardoor veel minder treinen rijden. Zoek dus best op voorhand of je eigen trein rijdt of niet. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Els Goedemorgen. De staking bij de Vlaamse openbare diensten heeft ook impact op de haven van Antwerpen. Omdat de redendiensten niet uitvaren, geraken de loodsen niet tot op het schip om dat veilig de haven binnen te leiden. Op de Noordzee liggen een dertigstal schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen, zegt Lennart Verstappen van de haven. Voor het platform in, in Antwerpen kunnen we wel melden dat er een dertigtal schepen liggen te wachten in de Noordzee om de Westerschelde op te varen en om onze haven binnen te, te mogen. Uh, een impact die te vergelijken is met uh, wat wij meemaken als er een storm zou zijn. Dus een dertigtal schepen. Um, en dat kunnen we normaal gezien op een 24 uur ongeveer wegwerken wel, zo'n vertragingen. Ook de sluiswachten voeren actie en dat heeft ook impact op de binnenvaart. Zo liggen er ook op het Albertkanaal schepen te wachten voor de sluis van Weinigem en op het kanaal Bocholt-Herentals aan de sluis in Mol. En ook aan de sluis van Wintam op het zeekanaal Brussel-Schelde wordt actie gevoerd. In Turnhout is een rijhuis in de Molenstraat volledig verwoest door een uitslaande brand. Niemand raakte gewond. De brand brak uit rond kwart voor drie vannacht. Omdat het vuur zo hevig woedde, moesten uit voorzorg de bewoners van het huis ernaast even worden geëvacueerd. In de buurt zitten enkele woningen zonder elektriciteit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een branddeskundige moet dat onderzoeken. En Dokters van de Wereld doet op deze Internationale Dag van de Vrijwilliger een oproep naar extra vrijwilligers, onder meer voor hun centrum in Antwerpen. Daar worden kwetsbare mensen gratis geholpen door onder meer dokters en psychologen. Door de energiecrisis, de inflatie en het gebrek aan huisartsen kloppen steeds meer mensen aan bij hun COSO, het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie in Antwerpen-Noord. En daar zijn ook veel daklozen bij. Pierre van Heddegem van Dokters voor de Wereld. De winter is sowieso een moeilijke periode hè. voor onze doelgroep. zijn heel veel mensen die, die zorg uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen. Er is een tekort aan huisartsen in Antwerpen, in de wijk waar wij werken. In België is er gemiddeld van drie, drie geneesheren voor duizend inwoners. Daar in, in Noord is dat één voor tweeduizend. Dus dat is zes keer minder geneesheren die er daar zijn. Volgens de organisatie is er een zekere moeheid bij vrijwilligers na de hele covid-periode. Dat betekent dat het moeilijker wordt om genoeg mensen te vinden. Dokters van de Wereld is onder meer op zoek naar dokters, tandartsen, verpleegkundigen, gynaecologen, psychologen en onthaalmedewerkers. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zwaar bewolkt met perioden van regen. De maxima liggen rond 6 graden. Woensdag wordt het droger en enkele graden warmer, tot 8 graden dan. Ook donderdag blijft het overwegend droog met soms opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van 14 Nieuws. En dit is ook wel pure poëzie. Bijna 400 oh. kilometer file hayo. Het is erg, het is echt. Vertel ons. mist, heel eigenaardig. Die mist was trouwens niet voorspeld. Heel eigenaardig hoor. 17 van Kortrijk naar Gent. 50 minuten aanschuiven nog van Aalbeke tot aan... Uh Deerlijk, daar was een ongeval, maar de weg is intussen wel vrijgemaakt. Maar nu is er een aanrijding gebeurd in de andere richting, dus richting Frankrijk bij Kortrijk-Zuid. Ook daar moet je een kwartier vertragen vanaf Deerlijk. De files naar Brussel zijn ellendig lang vanmorgen. Met, uh, ja, even samenvatten, een half uur toch op de E314 van Tieltwingen tot Holsbeek. Ook een half uur van Bertem tot Rijers. Uh, en dan De andere files zijn gemiddeld 20 tot 25 minuten lang op alle gebruikelijke plekken, vind je ze. Maar gelukkig zonder incident. Die gebeurd zijn. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten vertragen van ITRE tot Huizingen en zelfs drie kwartier van Dilbeek tot Vilvoorde. Ook drie kwartier op de buitenring, dat is dan van ITRE helemaal tot Tervuren. In uh, Brussel staat uh, het verkeer goed vast. Op veel plaatsen, bijvoorbeeld op de Kleine Ring, is het een half uur aanschuiven van Koekelberg tot aan Kunstwet. Ook uh, in de Wetstraat Kortenberglaan, dus ja, als je vanuit Tervuren en Leuven komt, ook een half uur aanschuiven. En als je vanuit uh, uh, -huh de E40 naar het ter Kamerbos zou willen rijden, dus via die middenring hou rekening met een ongeval op de louis Schmidtlaan. dat is ter hoogte van het station van Etterbeek daar zit alles muurvast helaas naar Antwerpen hebben we files van bijna anderhalf uur alsjeblieft wel. vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem op de E34 en de E313 en dat heeft te maken met een defecte vrachtwagen op de Antwerpse richting Gent, waar je ook een half uur verliest nu van Antwerpen-Noord tot aan Berchem, dus daar staan die vrachtwagen. Dan ben ik er bijna doorheen. Op de E40 naar de kust is het een half uur aanschuiven van Erpenmeren tot Wetteren. En tot slot ook op de E34 naar Knokken. Een kwartier vertragen van Maldichem tot Moer, Moerkerken. Inderdaad, ook daar zijn ze aan het werken. We gaan het goed maken. We gaan het echt goed maken met iets heel, heel bijzonders. Touring. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar. Overal in België. Want, goedemorgen dag, Hilde de meid uit Denderleeuw. Goedemorgen dag Peter. Ja, zei Hilde, je hebt de, de Sint mogen helpen, zei ik net in een foto. Ik zag je met een kartonnen mijter, ook een kartonnen baard en met allemaal snoepgoed. Waar heb je dat uitgedeeld? Uh, dus uh, iemand heeft uh, mij karken rondgereden en per dienst, dus ik ben op mijn dienst aan het werken, kregen wij zo'n pakket... En de bedoeling was, we moesten een selfie maken mm -hmm. met die hoedjes en die baarden. En ik ben als je dat nog aan graag een keer zot doet. Dus ik heb me daar als Sint gesteld En dan ook een keer als Zwarte Piet. Dus uh, ja, we kregen een grote... We hebben een fijn attentie. Het had allemaal chocolade speculaat oh, voor personeel. Om dat we ons dagelijks inzetten, ja, voor de mens, nee. Om haar te zeggen in het woonzorgcentrum, ook daar komt de Sint langs. Dankjewel, Hilde. En speciaal voor iedereen die het nu al heel de ochtend vraagt. Moeten we geen Sinterklaasliedje spelen? Jawel. Over twee minuten ja. maak ik je gek. Echt waar. Crevel. Pak dit eindjaar uit met leuke cadeaus. Ontdek al onze aanbiedingen bij Crevel en op crevel.be. Crevel. Leef beter.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 Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Champagne? En mag onze George geen koppen Allemaal die toosjes door te spullen, zeker. Nu bij je hipper Carrefour de Champagne Lafite Reserve. Pel QV 1 plus 1 gratis. Dat is maar 20 euro per fles bij aankoop van twee. Ook op carrefour.be. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Ons vakmanschap drink je met verstand. Arrival from Sweden. The music of ABBA. De grootste ABBA-show ter wereld komt in december naar Brussel.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 Voor iedereen die het gemist heeft, knik die Klaas. Ken je die nog? Ooit geschreven door Bart Peters en gebracht door de Sinterklaas-kapoentjes. Radio 2, goeiemorgen, morgen. De Sinterklaas-kapoentjes, ja, zo heette die band echt. Maar dan mijn kindjes. Geniet ervan. Bras gaat. Eindelijk het eerst Sinterklaasliedje. Ik ging bijna een petitie starten. vanaf nu. Toch nog een paar, alsjeblieft. Sint-Fan van 68. Ben jij Sint-Fan, Michael Pas? Ja, ja, zeker. En vooral van dit liedje eigenlijk. Want laten we wel wezen, de meeste Sinterklaasliedjes zijn een beetje irritant. Maar dit was echt mooi. Ja dat was, ja, dat was dan ook geschreven door Bart Peters zelf. Ja, Laat voilà, kijk. En Wees hij kijkt de sint rus In 1988 al. Ongelooflijk, hè. Topzong sowieso. Ja, lieve mensen, hoe gaat het sprookje verder? Dat beslis jij. En als je dat goed doet, dan kan je met je gezin of je vrienden een wonderlijk verblijf meemaken in de winterhefteling. Drie dagen, twee zachte nachten met een live show van GoeiemorgenMorgen op donderdag 21 december. Luister daarvoor elke dag goed naar ons en maak het sprookje af. En Michel pas zal er ook bij zijn, want jij moet dat dan afronden en voorlezen. Ja, leuk. Mag je dan het hele sprookje lezen? Dan? Helemaal. Wauw. Wow. Ja, maar het is al mooi begonnen. Um, ik stel voor dat je nog als keer het sprookje voorleest, dan kunnen mensen zelf aanvullen. Michael, hoe begint ons sprookje? Er was eens een bos waar nog nooit een mens was geweest. Geen kettingzaag had er ooit de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost. Aan de rand van het bos stonden een jongen en een meisje. Met aan hun voeten stevige stapschoenen. En op hun rug een ransel. En zo gaat het dan verder. Ja. Er was al iemand die het al... Volledig had afgemaakt dat ze daar dan blijven en dat ze dan gewoon uh, gaan picknicken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Goedemorgen! Morgen. Want we spelen nog tot volgende week vrijdag. Hoe zou je hem zelf aanvullen? Wel, uh, ja, daar laat ik over aan de luisteraars. Ik heb vooral veel opties gelaten. Hè? Want wie gaat de hoofdrol spelen in dit verhaal? Misschien het bos zelf wel, hè? ik zeg, er was eens een bos. Ah, ja? ja? Ook al. En ik heb ook mogelijkheden gelaten voor moderniteiten. Zoals, ik begin met een kettingzaag. Hè, dus moderne technologie kan gebruikt worden. Ik Eindig met een ransel, Dus we gaan toch ook weer in de, in de echte sprookjesveren. Dus ik heb veel mogelijkheden. Op, en wat zit, die, wat zit er in die ransen en dat soort dingen? Dus ja. vul hem zelf aan in de app van Radio 2. En morgenochtend dan bellen we jou misschien. Michel, je bent ook radiomaker. Mensen weten dat niet meer. Je hebt ooit radio gemaakt? Met ja, op deze fantastische zender natuurlijk. Uh, twee seizoenen en nu serieus. Met de onvergetelijke Christel van Christel van Dijk, ja, goede radiostem sowieso. Super, en een vrouw, ja. Ik herinner me ook dat jij, uh, ik denk dat bij, het niet bij Siska, de vijver van Siska, ah, ja. deed je iets met vogels. Ja, daar was ik de, de, de wekelijkse vogel-expert, dan mocht ik eventjes rondwandelen rond de vijver van Siska, dan ging ik zo'n beetje tijdens de uitzending kijken wat daar zo al groeide en bloeide en dan mocht ik daarover praten. En wat heb jij met vogels? Ik weet niet hoe het komt, Peter, maar het zijn van die dingen, maar vanaf mijn kindertijd ben ik daardoor bezeten en, en, en dat is eigenlijk nooit overgegaan. Wat is je lievelingsvogel? Integendeel zelfs. Ja. Ik, ben, ik ben een enorme fan van de, de roofvogels die bij ons kan zien. De buizerd of, of de wauw. Ja, maar ook misschien wel het ijsvogeltje. Het piepkleine glanzend blauwe vogeltje met een oranje buikje. Ken je het ijsvogeltje? Ja, ja. Ziet er bijna tropisch uit, hè, maar die kan je dus gewoon hier in Vlaanderen aan een vijver zien zitten. Dus ook bij de vijver van Siska. Ja, zalig om te horen hoe mensen zo gepassioneerd over vogels en over natuur kunnen vertellen. Ja. Nou, want het gekke is, hoe ouder je wordt, hoe meer je de slechterik begint te spelen. In Arcadia bijvoorbeeld, daar, daar, ja. dat is geen fijne rechter die je daar speelde. Hè? Klopt, ja, ja. Dat is, uh, wie weet is dat misschien al, voor een acteur wel een van de leukere dingen van, van ouder worden. Je hoeft niet meer... Uh, de, de gladde jonge held te spelen, maar je kan ook een beetje uh, creepy uh, personen gaan spelen. Hè. Leuker aan ah. Kulder Zipke dan, bijvoorbeeld? Ja, Kulder Zipke staat natuurlijk boven alles. <laughs> <hè>. Maar, <laughs> nou, als je eerlijk bent, van al die kleurrijke personages die je daar zag, in ik als van Kulder Zipke, was Kulder Zipke eigenlijk een beetje de braafste en de gewoonste. Hij kon wel leuk vertellen dat wel. Maar uh, nu ja, nu krijg ik af en toe de gelegenheid om wat, wat gekkere, raardere, extremere personages te spelen. Vind ik wel en, leuk. Want wanneer komt die nieuwe Arcadia? Wanneer kunnen je die nu op televisie? Dat weet haast niemand. En, uh... <lacht> Binnenkort ergens. Binnenkort ergens. Ja, ja dat zien we dan wel. Vooral aan het toeren met een theatervoorstelling. Mooie jaren. En ja. op donderdag 21 december ook live te zien en te horen in de winterhefteling. Moet je vanavond nog spelen? Jazeker, in Maasmechelen. Maar dat is alweer even van hier. Ja, Dan ga je weer in de file gaan. Live on the road, hè? zo gaat het. Hè? Zoek even de zin op en vul hem aan op onze social media van Goedemorgenmorgen op Instagram. Dankjewel, Michiel Pas. En sowieso tot in de Efteling. Is zeer graag. Het geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw Goedemorgen telt voor twee. Peter van de Vijver. Het is dinsdag, dus dan hebben we bezoek van onze weervrouw Jacot. Jacot. Hé, hey, Jacot die vertelt jou ja, vooral vanmorgen wat Disney te maken heeft met wetenschap op de geboortedag van Walt Disney. Want ja, elke dinsdag neem je ons mee naar de wonderwereld van de wetenschap. Goedemorgen Jacot. Hallo, Goedemorgen. Hij zou jarig geweest zijn. Ja. Maar hoe wetenschappelijk zijn zijn films? Wel, ik ben eens uh, in zijn archief gaan duiken en ik heb er ook een paar uh, verhalen uitgenomen die je, toeval of niet, ook in de Efteling kan terugvinden. Ja. Want ja, wat is de Efteling zonder het sprookjesbos? En je hebt daar bijvoorbeeld ook Rapunzel die uh, daar mooi met haar haar uit de toren hangt en, en waar de heks naar, of ja, de stiefmoeder hoe heet het, naar boven klimt. Ik ben eens gaan uitvogelen of dat überhaupt kan. Kan je wel eigenlijk aan je haar een, een andere persoon dragen? Ja. En ja, het kan. Eén haar kan 100 gram dragen. En als je dan denkt dat we ongeveer 50.000 tot 100.000 haren op ons hoofd hebben staan, kan je dus 5 tot 10 ton. Dragen. Wow. Dus dan mag je al een behoorlijke moeder of stiefmoeder euh, naar boven hijsen. Nu, euh, je moet daar natuurlijk wel rekening houden dat je dat haar dan verankert. Want om nu echt zoveel gewicht aan je, aan je nek en je hoofd, dat is misschien nee, gezond, een beetje moeilijk. Maar een, een lichaamsgewicht kan wel. Want ik ken, ik ken bijvoorbeeld van die circusartiesten die aan hun haar bungelen. Dat is heel spectaculair om te zien. En dat kan dus. Dat is Just, puur okay. aan haar. Uh, en dan ben ik een beetje verder gaan kijken. Ja, door een roosje. Natuurlijk ook uh, eentje dat in de Efteling staat met dat mm. prachtige kasteel. Kan je überhaupt 100 jaar slapen? Wat denk je, Peter? Ik denk het niet. Nee, nee. nee. Ik, ik ben eens gaan kijken wat de langste slaap ooit was. En dat was geen 100 jaar, het uh, belangen niet. Elf uh, dagen. Toch ook wel behoorlijk lang. Dat is wel waar. Ja, het was een zevenjarig jongetje in Amerika, in Kentucky. En dat, is, um, dat werd niet wakker. Dat bleef maar slapen elf dagen aan een stuk. Uh, is daarna ook wakker geworden met wat cognitieve problemen. Maar dat is allemaal wel goed gekomen. Gelukkig. Is hersteld. Uh, maar langer dan elf dagen lijkt het toch wel straf. Um, ben ik nog eens verder gaan kijken. Je hebt bijvoorbeeld ook Knabbel en Babbel. Uh, de de eekhoorns die in Disney films of in series zitten in de Rescue Rangers. Uh -huh. Ja, zeker. In de rescue rangers zijn dat zo heel slimme detectives die van alles oplossen. Hoe zijn eekhoorns eigenlijk? Uh, en daar heb ik een onderzoek van teruggevonden, waarbij ze zijn nagegaan ja, hoe goed kunnen die eigenlijk hun verstopte nootjes terugvinden. Ja. En wat blijkt? Eekhoorns verstoppen 3000 noten per seizoen. En ze vinden er 95% van terug. Wow. Dus zij weten echt waar... Heel slim, dus ja. wetenschappelijk klopt ja, het ook weer. Ja, klopt helemaal. Ja. Um, maar dan is de vraag natuurlijk, als je naar zo'n film zit te kijken... En daar wordt van alles gezegd, is dat dan echt wel wetenschappelijk? Als we bijvoorbeeld naar dieren kijken, zit zitten heel veel dieren ja. uh, in uh, Walt Disney's films. Uh, neem bijvoorbeeld Finding Nemo. Daar zit onder andere een haai in. En die haai die zegt op een gegeven moment dit... Never knew my father. Ja, het, is, het is een enge haai die in tranen uitbarst dat hij nooit zijn vader heeft gekend. Wel, dat klopt mannetjes haaien, die verlaten de vrouwen meestal en dan ja, voeden die hun een kind. Jezus, is erg. jammer. <laughs> maar, ja, maar dat weet, wetenschappelijk klopt dat allemaal. Ja, heel gek. Uh, nu, dat zijn de films. We moeten Disney natuurlijk veel breder bekijken. Dus ook de parken die daarbij zijn. En ook in de parken zit geweldige wetenschap. Mm -hmm. Want je weet dat misschien niet, maar Disney heeft een hele robotica-afdeling waar ze machine learning en, en robots bouwen. En um, er is in uh, Californië, in Amerika, in een van de parken, is er een soort van act, een, een theaterstuk waar je naar kan, kan kijken, waar Spider-Man, ja, ondertussen ook een Disney-figuurtje, ja. um, waar Spider-Man geweldig chique dingen doet. Het lijkt alsof het een mens is, maar het is eigenlijk een robot. We gaan misschien eens even kijken. Ja. Oh ja, je ziet inderdaad oh, gruwelijke dingen. Je ziet hem springen ja. en zo. Dat is echt het een robot. Doen, dat is een robot. Oh. Het is dus super, super high-tech. Onwaarschijnlijk. Dus uh, ja, het is niet. Het is meer dan je zou uh, verwachten. Een trap. Tot slot! Ja, Walt Disney, geweldige verhalenverteller, maar dus ook een grondlegger van de wetenschap. En ja, als je nog meer wilt weten over Disney, er is onlangs een boek uitgekomen, een geweldig boek door Robin Broos, met geweldig veel uh, fun facts over Disney. En ook dus wetenschappelijke fun facts. Dat is wel straf. Dus als we binnenkort naar de Efteling gaan, dan kun je gewoon perfect zien van Rapunje. Je noemt ze ja. inderdaad in Holland, noemen ze dat ja, ja, Rapunzel. Ja. We zeggen Rapunzel. Ja. Uh, dus die kan bijvoorbeeld aan haar haar effectief getrokken effectief. worden. Ja. Je weet weer van alles bij. Dank doe wel, Jacot. Ja, doe maar dat soort vanavond. Tegen wie is het ook alweer? Charlie de Wulf is het vanavond. Charlie de Wolf, regisseur en nee. tegen Guga de onverslaanbare Guga Of niet natuurlijk. Zometeen de onverslaanbare Benjamin Scholard met jouw muziek. Dus deel hem nu in de app van Radio 2. Welke song wil je graag horen en wil je graag wakker worden op deze gekke dinsdag. WRT en Proximus presenteren Mias 2023 Jij beslist Dit zijn de genomineerden in de categorie Album, Coëli, Alive Prihang, Droomvoeding Warhouse, Haha Heartbreak Meteor, Joris Omlin Thijs, Per Ongeluk Jij beslist wie wint. Surf naar mias.be. Stem op jouw artiest. Of koop je tickets voor de liveshow. Mias 2023. Een initiatief van VRT en Vibe. Samen met Saban for Culture en Playwright Plus. Hey, ik ben Jean Thomas. Ik ga op prijs en ik neem mee mijn gitaar. Ik ben Lisa Delbo en ik ga op prijs. En ik neem mee mijn gitaar en een kaartspel. Ik ben Gary Hagger en ik neem mee mijn gitaar, een kaartspel en Gidebree. Ja, klopt Gary.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 Zeggen ze voorlopig nog Dirk? Tekent hij mee hun rapport? Doet hij mee ouder contact? En de hele cirk? Zegt hij soms seks klinkt zo dierlijk? Ik wil liever romantiek met jou, verveel je je heimelijkst dierlijk, verlang je dan weer terug naar rouw, want dan geef je dan wel steunen. Elke dag telt voor twee.